Hallo. Hallo, hallo. Hallo, mijn naam is Joon Jongpier. Uh, misschien komen er zometeen nog meer mensen bij. Je weet maar nooit. De deur staat in ieder geval wagenwijd open. En het bier vloeit rijkelijk. En uh, in jouw geval, uh, Peter, natuurlijk de thee. Ik heb helemaal niks, nou, uh, maar uh, dat geeft niet. Nou ja, je neemt een borrel. <laughs> ja. Goed, we hebben een hele hoop, uh, we hebben een hele hoop berichten. En uh, ja, we beginnen eerst traditie: getrouwen met uh, goud, zilver, bitcoins, uh, de staatsschuldmeter en nog veel meer een metertjes. Uh, laten we beginnen met het goud. Goud is 1330 uh, dollar per ounce. En uh, de olie? 45,27 dollar per vat. Is het, uh, de olie gestegen of? Uh... Ja, vandaag uh, 3% omhoog. En goud ook trouwens. Het komt denk ik omdat de uh, Federal Reserve heeft besloten om toch maar de rente weer niet te verhogen. Uh, in ieder geval de bitcoins, die is een uh, beetje gedaald. 10 euro's uh, in het midden van de week. Die staat nu op 533 euro's. De Marwane-index. We hanteren nu een nieuwe index. Uh, want vorige was inderdaad drie getalletjes. Nu is het een hele andere geworden. En die staat op dit moment op 84,48. Hij is een beetje gedaald, maar in uh, lange periodes zie je dat hij gewoon uh, lekker stijgt. Uh, vruchtbaarheid. Ja, we waren vandaag in het nieuws. Serieus? Uh, ja, er is op dit moment een uh, groot symposium gaande... Wa ...waarin uh, elke wetenschapper die uh, een beetje met vruchtbaarheid uh, te maken heeft... ...naar... Uh, ik geloof Rotterdam uh, komt uh, bij een congres. Oh ja, en uh, wat gingen ze uh, doen? Uh, vruchtbaar wezen met z'n allen? Nou, nee. Nee, nee, nee. Er wordt aan een alarmbel uh, geklingeld. Want uh, volgens uh, uroloog Gert Dole uh, van de Erasmus uh, Medisch Centrum... Uh, ja, ...loopt uh, de kwaliteit zienderogend uh, achteruit met over 20 jaar... Uh, kunnen er straks alleen nog maar reageerbuisbaby's baby's uh, geboren worden. Heeft Global Warming hier al schuld van gekregen? Uh, nee, dat niet eens. Nee, nee men, men weet eigenlijk niet waardoor het komt. Maar in het artikel uh, kwaliteit sperma van de Westerse man hard achteruit... worden pesticiden in drinkwater uh, als uh, uh, schuld uh, krijgen als schuld... En die worden dan uh, opgeslagen in de vetwezel uh, van de moeder. En uh, chemische stof BPA. Wat onder andere in het plastic zit van drinkflesjes. Uh, maar dat weet men nog niet eens zeker. Oh, dat is dus een uh, aanname of zoiets. En, uh... Ja, ja maar uh, nu zijn dus alle wetenschappers bij elkaar. Om uh, ja, daarover uh, te praten. En uh, ja, misschien dat ze daar... Tante peder een, een, ja, een curve aan kunnen brengen aan, uh, ja, aan, aan de Fertility Index. Dus als er veel lekkere wijven zijn, dan komt het weer goed. Ze uh, zijn er geen... geen en, en, maar dan moeten die lekkere wijven wel van beeld willen. Uh, misschien uh, lekkere kerels, voor het geval dat homo's zijn. Ja, dat, dat heb je dan ook nog. Of dat zaad richting het plafondje gaat. Of richting het beeldscherm. Uh. Ja, dus... Uh, het zijn spannende tijden wat dat betreft. Maar... Uh nou, er wordt in ieder geval hard voor geknokt. Oh, wat deed dat op de meter? Nou ja, weet je, gewoon de gebruikelijke bewegingen. Op en neer, op en neer. <laughs> Oké, okay, goed. Het schijnt dat Japan, uh, Japan hierin voorop loopt, hè? Er zijn zelfs een heleboel mensen van een jaar of dertig uh, die nog maagd zijn. Uh, die hebben er gewoon helemaal geen zin meer in in Japan. Het uh. oh. uh, toonbeeld is dat Japan in vele opzichten voorop loopt in de, de, mars, de mars naar beneden, zeg maar. De grootste schuld hebben die natuurlijk en... Uh... Ja, die uh, hebben al het langste rente op nul en, enzovoort. Gaan en allemaal Japan achterna. Ik weet niet hoe, hoe het daar met de donors zit. Maar uh, uh, ja, we hebben een nieuwe meter erbij. dus is het uh, uitschrijven van de donorregistratie. En uh, die gaan we nu ook even volgen. Hoeveel mensen deze week zijn uitgeschreven. En laten we even kijken. Nou ja, het aantal uh, van de, de jaarseggers is uh, enorm gestegen. Maar dat is ook niet zo uh, wonderlijk. Maar de uitschrijvingen, dat is iets wat wel handmatig uh, gebeurt. En er zijn er op dit moment ja, 1,5 miljoen. Het waren er vorige week nog een paar duizend, hè? 1,5 miljoen mensen hebben zich uitgeschreven. Ja. Nou, dan is het uh, Plan Dijkstra toch een enorm succes te, te noemen. Ja, ja, ja. Ik ben blij dat ze een feestje hebben gevierd, anders ja. uh, was het echt aan de D66 voorbij gegaan. Ja. Uh, het aantal die uh, die dat zit dat uh, zitten om nabij bij de 3 miljoen hè ja er zijn wat bijgekomen hè ja ja maar goed die hebben okay. niet uh, handmatig ja gezet nee ze zijn gewoon genationaliseerd uh, ja ja ja doe me denken aan die scène met Monty Python hè van, uh, van uh, Can we have your liver the meaning of life uh, oké okay, ja, leuke uh, film leuke film ja ja uh, uh, uh. Maar dan gaan we nog even naar de staatsschuld toe. Die is uh, trouwens in de, inderdaad, zoals ik vorige week al zei, uh, of suggereerde, uh, gedaald. Die staat nu op uh, 465,6 miljard in het rood. Ik heb uh, nog niet kunnen achterhalen hoe die dagelijks van 20 miljard precies komt, maar... Uh... Nee, maar er wordt nogal geknutseld met die cijfers ook. <kalk> ik weet dat uh, de enige jaar van begrotingsoverschot in de Verenigde Staten, dat was het jaar 2000, daar zijn de democraten nog steeds trots op, want dat was Clinton. Die dat uh, voor elkaar heeft geboxt. Maar ja, daar zat natuurlijk een enorme dot-com-bubbel, zat er sowieso mee. Maar ook een, uh, een uh, greep in de Social Security werd er gedaan. Dus ja, je kan die fondsen, die kan je natuurlijk overal neerzetten. En je kan die uh, ook formeel eigendom van de staat verklaren. Ja, en dan, euh, dan neemt het vermogen van de staat opeens weer toe en de schuld af. Ja. Ik, weet, ik weet niet of zoiets in Nederland ook gebeurd is. Het kan ook zijn dat een paar uh, lopende leningen klaar zijn. Ja, maar die hebben ze dan niet vervangen door weer nieuwe leningen, wat ze normaal altijd doen. Nou, soms meteen miljo uh, miljoenen nota, zeg maar gerust de nota daar... Uh... Uh, hebben ze onder andere goed nieuws en dan voorspellen ze ook de daling van de staatsschuld. Maar uh, daar komen we zo meteen aan toe. Het is een beetje sneu eigenlijk dat nou de rente negatief is, nou gaan ze de staatsschuld uh, te lijf zeg maar. Terwijl, ja, je kan dat beter uh, aflossen als, uh, als de, rente heel zwaar, de rentelast heel zwaar is. Ja. Als, er, als, er, ja, als die euro toch ten onder gaat, dan kan je het best zoveel mogelijk schuld hebben. dat is wat die Zuid-Europese landen doen. Nou ja. ja, of Zimbabwe. We gaan nog heel even naar Zimbabwe toe. Hoe doet de Zimbabweanse dollar het? Ja, die hebben weer een nieuwe munt uitgegeven. Nou. Mm -hmm. en, uh, ja, dat zie je natuurlijk in Zuid-Amerika ook heel vaak. vaak hebben ze de, de real en de nieuwe real en de supernieuwe real en uh, ja, ze beginnen bij de nieuwe munt dat zijn dan bondnotes dus dat zijn eigenlijk gewoon schuld, schuldpapiertjes en uh, ze beginnen met 2 en 5 dollar biljetten dus uh, terug naar af dan kunnen ze weer opnieuw uh, de nullen erachter gaan plakken nou, we gaan natuurlijk ook eventjes bijhouden in de Vrijdradio hoe rap die onderuit gaat. Maar dat hoort u allemaal volgende week. Zo snel al. Ja, eh, eh, ja. ja. Ik denk dat het wel even duurt. In het begin moet natuurlijk een beetje vertrouwen gewonnen worden. Want anders gaan mensen het niet gebruiken. Eh, eh. Dan gaan ze pas later dan, als mensen een flinke berg spaargeld thuis hebben legen. Omdat ze denken dat het allemaal waardevast is. Dan pas gaan ze de kraan openzetten. Ik vraag me af hoeveel die bouwvakkers krijgen voor hun bakstenen. Je ja, krijgt tenminste gewoon nog bakstenen altijd, Dan kunnen ze vertrouwen. Ja, dan gaan we nu over naar de berichten. Ja, We hebben zo meteen berichtjes over de Miljoenen Nota en Prinsjesdag. We hebben ook nog een serie gekke wetten. Kim Jong-un komt ook nog even gezellig voorbij zeilen. En uh, laten we eerst beginnen met het leed van de automobilist. Uh, want ja, die zullen het volgend jaar wat zwaarder gaan krijgen, want uh, er moeten meer boetes bij hè. Ja, dat bleek uit de begroting. Dus uh, ja, dat is ook zo'n lekker passief taal gebruikt. Beke ja, het bleek uit de begroting. Dus, het is net zoiets alsof God dat zegt. Hè. Ja, ja, ja. Het ja. bleek dat we 20 miljoen meer nodig hadden. En uh, gaan ze digitale flitspalen neerzetten, track, controllers en uh, allerlei dingen te doen om uh, meer geld binnen te krijgen. En het komt ook, ja, de politie hebben natuurlijk een tijdje gestaakt. En dat was ook vanwege die boetes, geloof ik. En uh, ja, dat geld dat moet goed gemaakt worden. Dus moeten er meer boetes. Uh, uitgedeeld worden. Of er moet meer geld geroofd worden, zou je kunnen zeggen. Ja. De, de, de, de staatsschuld die daalt en uh, toch een begrotingstekort of zo. Uh. Ja, dat is waarschijnlijk dan specifiek bij uh, justitie of zo. Uh. Ja, het is verbazingwekkend is, ik ging vanochtend naar mijn werk toe en dan fiets ik over een loopbruggetje heen en daar stonden nog geen camera's op en ik kom vanavond terug en er staan vier camera's op. Ja, bent ze meteen gesloopt met een uh, moker. <laughs> nou ja, ik kan daar zo dus tussendoor reizen dat ik wil te denken. En nou ja, ik wil geen verdenking op mij. Uh, Laden als het straks blijkt dat ze kapot zijn. Maar ja, volgens bij is het goed mogelijk. Heb jij een onderbuikgevoel buikgevoel bij, uh, Henk? Vroeger was het natuurlijk ook irritant dat je gewoon uh, tolwegen. En nog langer geleden had je een struikrovers. Ja. Dik ja, uh, heb je nu ook, maar... Terug. Ja, en dit <laughs> komt allemaal weer terug, weet je wel. Voor die boetes krijg je natuurlijk... Uh, ja, je krijgt niet wat je ervoor verwacht of zo. Een veiliger verkeer. Uh, dus, Ik denk uh, dat niemand inmiddels nog gelooft dat dit iets met veiligheid te maken heeft... Daar nou, ging we je... ook de politieprotesten over, toch? Die, die hadden, waren het ook een beetje beu, want ze krijgen allemaal hele negatieve reacties. Uh, Dat is mogelijk. Nou. Uh. En, en, en het is ook bezig, de overheid is steeds meer bezig om het te automatiseren. Dus uh, ja, van camera naar envelop in je bus uh, komt de politie niet meer aan te pas. Dat zullen ze ook niet leuk vinden, denk ik, toch? Nee. Dus dan, dan ligt ontslag op de loer. Ja, nee. Ja. Dat, dat, dat weet ik nog niet. Dus, uh, ja, ik denk dat ja, vanuit het uh, perspectief van zo'n agent: lekker in de bosje zitten met je bestelbusje, is natuurlijk wel leuk. <laughs> Een soort jagen is het. <laughs> dat is jagen, inderdaad. Als je ook kijkt naar. Uh, van uh, wanneer uh, politieagenten echt uh, aan het werk zijn. Dat is als ze iemand op kunnen jagen. Dan rijdt ook het hele korps uit. En uh, god, dan klinkt het als één groot feest in de stad. Mm, Zwaailichten uh, zwaai uh, aan en toeters en sirenes. Uh, ja. Heerlijk, ja. Ja maar, uh, nou, ja, ja, maar als het dader al weg is, dan staan ze gewoon een beetje verveeld uh, rapport op te maken, uh, zeg maar. Ja, dus, uh, maar goed, je kunt zeg maar, proberen uh, in verzet te gaan, protest, door nu uh, massaal aan de regels te gaan houden. Ja, dan hebben ze een probleem, hè? Ja, ja, ja, ja, dan hebben ze een probleem. Ik denk dat de alcoholpromillage zal wel naar nul terug gaan of zo... Zo, zulke ja. soort dingen kunnen ze doen. Uh, uh. En ik denk dat de webbewegwijzering... onduidelijker wordt nog. Want nu heeft iedereen van die... Van die apparaatjes die uh, aangeven van oh, hier mag je zo hard en hier staat een flitser. En ja, het enige wat je daartegen kan doen is. Die, mijn apparaatje weet bijvoorbeeld niet als ze zo'n dynamische snelheid hebben. Die ze om kunnen zetten van 100 naar nou, 120. Uh, dat weet dat apparaatje natuurlijk niet. En dan kan je de meeste mensen een oor aan ja. ja, ik denk dat de hele misère van de bonnenquotum uh, van een tijdje terug, dat komt nu gewoon weer terug, uh, denk ik. Maar uh, er is ook uh, hoop, uh, jongens. Er is ook licht aan het einde van de tunnel. Samen een nieuw initiatief. boetecontrole.nl. Nou, dat klinkt uh, vet. Yeah. Ja, daar kan je en een af, hele af, hoop de... brieven gaan schrijven en uh, daar ben je nog tijd aan kwijt, ook behalve geld. Ja, de bedoeling is dat je dan onder de boete uit kan komen. Punny, heeft iemand dat wel eens geprobeerd? Of, uh... Ja, ik ben in het proces, hè? volgens mij heb ik dat verhaal ook al verteld: van uh, iemand die automatisch uh, een boete kreeg omdat haar uh, scooter gestolen was. Oh, dat verhaal, ja, ja, ja, ja. En niet uitgeschreven, dus... Uh, maar wij denken er uit te kunnen komen, ja. Uh, uh, uh. Ja, die ene die, uh, met die gestolen scooter, dat is inmiddels ook alweer opgelost, als het goed is, hoor. Dat was laatst op tv. Oh, was er zelfs op tv. <laughs> nou, ik denk, ik denk dat het dezelfde is. Oh, nee, maar, dit was een, een hij, maar... Uh... <laughs> ja, die was, uh, de scooter was gestolen en uh, de, hij kreeg de boetes van een scooter die al lang niet meer op zijn naam uh, stond, maar... Uh, het enige wat de overheid hoefde te doen was een hele kleine wijziging. En dat vertikte ze te doen. Dus uh, al vijf jaar lang kreeg geen boetes en het liet maar, stapelde zich alleen maar op. Hè. En er was eigenlijk niks tegen te doen en toen is hij naar uh, zo'n programma gegaan. En in één keer konden ze het wel regelen, weet je wel. Ja, ik zag ook een keer zo'n uitzending van iemand uh, die kreeg een boete. Dat was in Engeland. Dat zijn auto stond op een taxiparkeerplaats of zo. En er stond zo'n bord voor. Ja, dat werd gewoon gesteld, zeg maar. En, en toen ging hij ook protest aan het tekenen. En dan zei hij van, ja, hoe kan je nou bewijzen dat hij op de taxi parkeerplaats stond? En toen stuurde ze een foto op van zijn auto met daarop ges, geschreven met lippenstift of zo, taxiplaat. Ja. Uh, hoor eens, uh, <laughs> ik ging die brieven terugschrijven van, ja, ik zit momenteel op Barbados. Toen zag ik hem zitten met een bord, Barbados. <laughs> en uh, ja, Als het mijn reacties wat later langer duren, dan kan dat ook zijn omdat ik uh, nu op de maan zit. had ik weer een bordje, de maan. <laughs> toen toen, toen was, het, uh, toch, uh, was het inderdaad geholpen. Maar ja, dat was ook iemand die dan uh, ja, een tv maar is. Dus uh, misschien had ze daar ook wat uh, op, naar, uh, op let of zo. Negatieve publiciteit. Ja, goed joh. Nou, in ieder geval uh, de website uh, Boete uh, Control heeft iemand... Uh, heb jij daar toevallig ervaring mee? Heb je het al een keer geprobeerd? Ik heb het nog nooit geprobeerd. Oh, oké. Okay. Maar er is nou toch die, die, die, die nieuwe wet al jaren, dat, dat uh, vroeger tekenen mensen altijd massaal protest aan, en dan werd het hele rechtssysteem volgegooid. En tegenwoordig is het uh, de wet, blablabla. Bla, bla. En dat is eerst betalen, en dan moet je maar zien hoeveel je het terugkrijgt. Ja. Schuldig totdat uh, je onschuld bewezen is. Het is dus de wet Mulder, is het trouwens. Okay. Ja, ja. Uh, uh, ja, Goed. Over boetecontrole.nl hebben jullie niks te zeggen verder, hè? Dat, uh... Nee, uh, nou ja, ik hoop dat het geen scam is. Uh, ik ken ook uh, advocaten die van alles uh, beloven, maar het niet uh, waar uh, kunnen maken. Maar omdat het zo geautomatiseerd is, uh, yeah, en daar uh, ja, kunnen nog wel uh, mee wegkomen. Alleen ja, rechters staan er tegenwoordig. Uh, die worden ook een beetje van deze zaken uh, vandaag gehouden. Sterker nog, uh, ik zag uh, laatst een stukje bij uh, Lubach, zondag met Lubach. Uh, dat het uh, straks is uh, Openbaar Ministerie, die, die bepaalt straks gewoon. Uh, Zelfde zaken. Die zijn zeg maar de aanklager en de rechter. Dat is geen trias politica meer. Uh. Uh, nee, nee. Dus, en daar zijn de rechters ook heel boos over. Ja, dus het neemt soms engere vormen aan dan een kal kalifaat. Wat dat betreft. Dus uh, ja... Hij nee, zegt, het is uh, erger, erger dan het kalifaat dit. Ja, uh, omdat er is gewoon geen balans. Moet je je voorstellen, nou bijvoorbeeld uh, wat ik dan zo net hoorde. Van iemand uh, met zijn gestolen scooter. Uh. Dat is toch een absurd verhaal. Ja, ja. dat is dat, je steeds vaker met rechtspraak in Nederland. De reactie, ja, het is een absurd verhaal eigenlijk, ja. ja. Dat doe je steeds vaker ook. Ja, nou. Die, een van de dingen die belangrijker worden is je identiteit. Maar ja, daardoor neemt uh, identiteitsfraude ook. Toe, ja. En dan ben je echt genaaid in dit systeem. Zeker. Ja? En dan moet je dus inderdaad dingen bewijzen die je niet hebt gedaan. Ja, dan kun je net zo goed het bestaan van God bewijzen. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Als je toch bezig bent. Als je toch bezig bent, ja. Nou, gaan we even naar het volgende bericht toe. Want ondanks het begrotingstekort, toch nog 200 miljard voor. Uh... Duurzaamheid. Hey, hey, hey, ja, windmolentjes en dat soort shit, hè? Ja, dat is nog niet, door, nog niet in kan en kruiken, maar dat is uh, de VNO-NCW, die wil dat. 200 miljard. Uh, nef voor uh, de Leken, wie zijn dat? dat zijn de, de Vereniging uh, Werkgeversvoorzitter. Uh, Sinds wanneer bepalen die uh, regeringsbeleid? Het zijn lobbyisten, hè, die, uh, die geven werk, maar ja, dat kost natuurlijk wel wat uh, voordat ze werk kunnen geven. En waarom vinden ze het zo belangrijk dat er allemaal meer windmolens en dat soort shit komt? Ja, er staat hier bedrijven zoals Shell staan te springen om te investeren in de energietransitie. Maar ze wachten op de overheid. Dus Shell staat wel te springen, maar ze wachten op de overheid. Ze zeggen, laat nu eens zien dat het jullie menens is. Dan kunnen we stappen gaan maken. Dus ja, je ziet voor Shell aan het lobbyen, duidelijk. Ja. En uh, die zeggen, ja, we willen het best die alternatieve onzin doen. Maar dan uh, we willen we het gewoon helemaal betaald hebben, zodat we er geen verlies op maken. Want als je het gewoon doet, dan maak je er verlies op. Want die, die windmolens zijn natuurlijk hartstikke duur. En die leveren niet zoveel aan elektriciteit op. Dus dat kan alleen maar als er een hele hoop belastinggeld bij gaat. En waarom zou Shell überhaupt een windmolen willen? Nou, ik denk, als je, dat, als je iets met energie kan doen en het levert geld op, en dat doet het, als jij 200 miljard krijgt van de overheid, dan uh, waarom zou je het dan laten? Ja, het levert ja. schel gewoon belastinggeld op. Ja, inderdaad. Ja, of ze kunnen ook nog uh, al die motortjes die die wieken moeten laten draaien wanneer het in stil is. Ja. ja nee. Die draaien natuurlijk <lacht> gewoon op, <lacht> op een, een... diesel een Dat verdienen ze ook weer aan, ja. <lacht> Dit voorjaar pleitte de boer al voor een groe groen investeringsfonds van zijn 100 miljard. Dus hij denkt, nou die 100 miljard komt er niet door, laat ik daar maar voor 200 miljard gaan. Uh, uh. Het fonds dat grotendeel gevuld zou moeten worden door institutionele beleggers... is bedoeld voor investeringen in ambitieuze projecten... voor de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen en bijvoorbeeld digitalisering. Ja, Zo'n fonds is ook weer een grote graaiton voor voor iedereen die wel connected is. Dit betekent dat ondernemers die lid zijn van de VNO-NCW, die, uh, ja, die, uh, die kunnen daar geld van uh, slurpen en ondernemers die er niet lid van zijn, die moeten netto betalen. Ja, ja, ja. Dat dus is ook goed voor zijn lidmaatschapsboekje. Uh, Een zo. beetje zoals bij Wardoc, zeg maar, zo'n website waar allemaal orders van de overheid op staan <laughs> en dan uh, er groeien er allemaal dubieuze bedrijfjes omheen, weet je wel. <laughs> ja, maar dat is heel bekend, dat was toen ook bij TNO werkte ook, uh, TNO, dat heet dan, dan nou, de overheid schreef dan iets uit. Een project voor zoveel geld. En dan kon je daar een voorstel voor schrijven. Om die, en dat moest dan altijd Europees aanbesteed worden. Boven een bepaald bedrag. Maar ja, vaak was het zo specifiek dat het toch duidelijk was wie er ging winnen. Henk, heb jij daar nog een onderbuikgevoel bij? Nee, ja, ik ga heel ver met Peter mee. Uh -huh. En hier in Groningen. Ja. Een van de meest prestigieuze projecten. En het gaat over energy transition. In dit geval aardwarmte. En, uh, ja, dat mag wat kosten, zeg maar. Het ja. is toch ook zo in het hoge noorden bij jullie dat als je daar binnen komt rijden... dat je bijna je auto van de snelweg waait door al die windmolens die er staan? Dat... Ja, en ook uh, verhitte debatten daarover, hè, hier uh, in het noorden. Hm. Verhitte debatten? De gewoon... Het levert sowieso ja. energie op, die debatten. <laughs> ja, als ze dat zou kunnen uh, aftappen. Want ja, hoe heet het? Ja, gewoon, ik weet niet precies uh, waar die elektriciteit dan uh, naartoe moet gaan, maar uh, ja, in, in hele uh, semi, hoe heet dat, gewoon mooie omgevingen moeten dan worden verpest door complete windmolenparken. En dan ook gewoon op het platteland zelf, hè? Ja, ja die buren krijgen subsidie voor... Uh... Ja, ja ook, maar eh. Uh, ze komen ook dan niet in ineens. de achtertuin van het katshuis te staan, zeg jij, die windmolens. Oh, ja, oh, zet sorry. ze daar neer. <laughs> ja, uh, gaat, uh, gaat niet gebeuren, denk ik. Nee, gaat niet gebeuren, nee. Kijk, de overheid heeft het wel heel veel in die gedrag. Van uh, de burgers zeggen van uh, <laughs> Flikker maar in Groningen neer. Ja, flikken maar in Groningen neer... en die zeggen dan... ja, waarom nou hier, weet je wel? We hebben zielzoekers uh, zo ja, en, uh, en de aardbevingen natuurlijk. En aardbevingen, weet ik voor wat, ja. ja. En in Drenthe het afval... Bij wijzer. Ja, dus daar wordt ook wel inderdaad iets te makkelijk over gedacht. Uh, maar de overheid denkt zelf er ook heel makkelijk over. Dus ja, daar zit dus ontzettend veel uh, miscommunicatie, uh, zeg maar. Dat is wel heel lief uitgedrukt, denk ik. Want ja, volgens mij zeggen ze gewoon van... Uh, ja, dit is zo'n dit is toestand En dat willen ze inderdaad niet not in my backyard hebben. En uh, gooi maar ergens in de buitenprovincies neer. En het geld dat wordt allemaal gegraaid door de... Ja, door dit soort wel uh, verbonden ondernemers, zeg maar. Ja, en prestige, hè. Dus ja, uh, het ja gaat internationaal er... kan je waarschijnlijk ook weer wat meedoen. Ja. ja, dus het gaat ook allemaal om prestige. Van, uh, God zie, zie ons goed bezig zijn. En uh, nou, ja. Ja, er wordt er wel uh, uh, over het verdrag van, uh, nou wat zal het zijn, Kyoto? Of zijn ze al verder? Hij is zijn zo. al precies. Uh, gaan. Maar ja, dat was natuurlijk ook gewoon een kwestie van onderhandelen. Hè? Nou had je dus in een eerder stadium beter moeten onderhandelen. Ja, maar als je op zo'n internationale vergadering zit, dan, dan wil je natuurlijk een mooie sier maken. Het is natuurlijk heel vervelend als er dan daarna een referendum komt bijvoorbeeld, dat je een hele mooie akkoord onderuit haalt. Zoals Rutte zei, dat referendum moet je niet hebben, zeker niet over internationale verdragen. Dan krijg je dat, ja. dat onderdaan. Ja, uh, aangeeft dat zijn handtekening niet zwaar is. Ja, dus wederom, uh, prestige. Dus niet, het gaat hier dus absoluut niet om de wil van het volk. Nee. En het gaat al helemaal het niet is... over groene energie. Nee. nee, nee, nee, want kijk, als het om de wil van het volk uh, zou gaan... ...dan was het dit al uh, eerder uh, vast uh, beklonken, zeg maar. Hm. Hè? Dan, dan uh, zou men al in de jaren zeventig... Hieraan hebben gewerkt. Ik denk, als, het over de, wil van het, als de wil van het volk was, windmolens neer te zetten. dan hadden ze er nog nooit. hadden ze nog niet gestaan, denk ik? Nee. nee. <laughs> de nee. wil van het volk, dat moet je überhaupt nooit uitvoeren. Uh, zo lijkt het dus. En uh, ja, je, moet gewoon, op... je moet gewoon. Uh, op de juiste borrels uh, komen. Op de juiste momenten en, dan, en ja, dan weet je dus wat er daadwerkelijk wordt uh, afgesproken. Is gewoon ja. theater. Ja, het is ja. natuurlijk de overheid is een instituut van dwang. Dus dat betekent dwang impliceert al dat alles wat de mensen sowieso al willen dat, daar, ja, dat hoef je niet te doen. Je moet het ja. juist gebruiken voor dingen die mensen niet willen. Ja. Dan kan nee, je niet dwang, dwang inzetten. En je krijgt ook een beetje dezelfde taal als zeg maar toen de teleurstelling bij Sport7 uitbracht. Dus jaren negentig. Toen wou men zeg maar een Fox sport uh, op de markt zetten. En nu lukt het wel. Maar toen lukte het niet. Want het was gewoon een te grote verandering. Van hè, publiek betaald uh, voetbal naar achter een kijkkastje, achter een decoder, verstopt uh, zitten. En toen zeiden ze dus letterlijk van, ja, het volk is er eigenlijk gewoon te dom voor. <laughs> Wat een ontzettend arrogante opmerking is eigenlijk. Ja, maar rut heeft maar, dat ook wel eens gezegd, volgens mij, van... Een... Van, uh, ja, meebabbelen mee, mee is leuk, maar uh, als er besloten moet worden, hebben wij toch uh, dat uh, eindwoord. Zoiets. Uh. Ja, ja, maar juist dat simpele volk weet wat het simpele rekensommetje is. Ja, dat is ook verbazingwekkend met dat, hoe heet die vent ook alweer, die uh, al dat geld naar Griekenland heeft gegeven. ...gebracht, die, die, die Windows Repairman, zeg maar. Jan Keatsenjager. Ja, iedereen zei al van, nou, er wordt een gigantische mislukking... ...dat geld zie je nooit meer terug als je naar Griekenland geeft. En hij was dan de wijze staatsman die besloot dat dat... ...nou, dat zou met de rente terugkomen, dat was, dat was geen betere deal uh, denkbaar, zeg maar. Ja. En het volk had het dan bij het juiste eind. En hetzelfde is eigenlijk met al die referenden over Europa... Het ...verdrag van Lissabon... En, uh, dan waren we allemaal, uh, die waren allemaal weggestemd, zeg maar. En uh, ja, het blijkt toch achteraf dat het volk dat uh, toch goed gezien had: dat dat een uh, grote mislukking zou worden. Ja, ja. Nee, de wijze staatman, uh, staatsman bestaat eigenlijk niet. Ja, er blijven natuurlijk een hoop mooie Brusselse baantjes aan kleven. En ja, uh, ja het hoop geld kan heen en weer geshort worden. En, ja. Dus voor hun, nog... voor hun is het wel goede beslissingen. Wat doet Jan-Kees ja. Jager tegenwoordig eigenlijk? Hij is CEO bij, uh, CFO bij KPN, ik. Oké. Okay. <laughs> ik ben benieuwd of hij dat, die ook aanbeveelt om een geld in Griekse staatsobligaties te beleggen. Nee. <laughs> maar eh, ik denk dat de stap nu al gemaakt is naar eh, Prinsjesdag. hè? Ja, laten we dat doen. Je ja. Ja, ja, ik weet niet, hebben we nog een bruggetje van waar we nu mee bezig waren naar, uh, naar de grootste podcast van uh, Nederland? Nou, ik zag uh, net nog wat uh, telegraafverslaggeving uh, verslaggeving mm -hmm. ik, ik, Wat ik van meekrijg is dat ze elkaar helemaal verrot aan het gelden zijn. In, <laughs> en, uh, in beschouwing. Oh het ja, ja, ja. ja. Het gaat totaal niet meer over Nederland, maar uh, ja. Hebben jullie nog naar de balkonscène gekeken op Paleis Noordende? Ik heb er helemaal niks van gezien. Waarbij de koninklijke familie het volk toewuift. Ik heb er helemaal niks, niks van, uh, van gezien. gezien. <laughs> is een grapje dit. Nee. Uh. <laughs> maar ik heb wel iemand virtueel horen klaarkomen toen het rijtuigje in beeld kwam. Ja. Oh, hij komt! Hij ja, ja. komt! <laughs> hij... Ja... De eerste mensen stonden ook al heel vroeg langs het parcours... met een vlaggetje en een oranje t-shirt om het staatshoofd toe te wuiven, te de, zwaaien. De achterban ja. van Jan Fleming, zeg maar. Ja, het is ik, wel, ik keek ja. er even op dat het dit, dit jaar een glazen koets was... in plaats van een gouden koets. Want je had natuurlijk altijd zo'n uh, gouden koets. Mm -hmm. En dan ging, uh, dan ging ja, de koning, net zoals in Engeland eigenlijk... waar ze met een, een, een hoofddeksel van een miljard verkondigd... dat de broekriem aangehaald moet worden. <laughs> dat was hier ook altijd, altijd zo... De, de koning reed dan in een, in een gouden koets. Of de, voor een de koningin. En daarop stonden aan de zijkant afbeeldingen van onderdanen die offers brachten. Die giften brachten naar het koningshuis. Ja, maar slaven, ja. ja en, dan, en nou is het bij deze glazen koets. Die denken, heel wat is hier aan de hand? Maar het schijnt dat, dat de gouden koets voor enkele jaren uit de relatie is voor groot onderhoud. Ja, en dat kost ook weer miljoenen, ja, ja. ja. Dat is net als die de, de, de, de, de groene draak of zo. Ja, dat bootje. Ja, ja. de Een De ene term miljoenennota sluit eigenlijk om nergens meer op. Mm -hmm. Het is natuurlijk een miljarden toestand geworden en eigenlijk zie je vaak al triljarden hier. Oh, ja. nou, nog niet bij Nederland, okay. maar... Terwijl voor uh, het volk is het meer uh, tientjesnota. Ja, Kijk, ja. Hier, ja. Uh, een Tientje erbij. Tientje erbij en daar twee tientjes erop. <laughs> ja, ja, ja, ja. Het is ook niet meer te volgen. Ja, er wordt ook druk over opge opgegeven van uh, ja, de, huur de huurtoeslag gaat met 10,45 euro omhoog of zo. Ja. <laughs> oh man. Houd je, toch... Moet je, houd je, houd je, je daar toch... de slaven nou al tevreden mee met dat soort, dat soort uh, doceurtjes? Zeg maar. ja. Ja. Ondertussen worden hun boetes verhoogd met, uh, met 200 euro per jaar, maar ze krijgen een tientje per mm -hmm. huur huurtoeslag meer. Wil dus ja. je denken aan uh, pensioenen uh, in de, aan het einde van de, vlak voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Al die bejaarden, ja, sorry, we hebben geen pensioen, maar we hebben hier nog wel een stuk fruit. <laughs> <laughs> Medaille krijg je ja. toch altijd? De medailles zijn ja, er. Ja, dat soort dingen, ja. Goed hè, de troonreden ging dit jaar natuurlijk ook totaal nergens over. Ik moet zeggen geen dat ik het jeen. ook niet heb. Ja. Maar, uh, ja, een paar dingetjes uh, heb ik uh, niet kunnen vermijden te uh, waar te nemen. Oké. Okay. Nou ja, misschien uh, is het al los. En, ja, elk jaar wordt natuurlijk ook al het, het een beetje gelekt. De goede oh. dingen worden gelekt. God jeetje, het is, uh, en wat ook traditioneel is, is altijd uh, we moeten er hard voor knokken. Het gaat heel goed, maar we moeten keihard, ja. We moeten keihard knokken. Ja, dat, in, dat viel me inderdaad op. Van uh, Nederland staat er goed voor. En dan ik geloof ik dat ik Mark Rutte zelfs heb horen zeggen: Vreselijk hard knokken. <laughs> en, uh, ja, maar het, ik probeer het zeg maar voor mijn uh, vis. Ik probeer het te visualiseren. Dat uh, Mark Rutte hard aan het knokken is ergens voor, <lacht> lukt luk mij gewoon niet. <lacht> Gaat mijn voorstellingsvermogen ver te boven. Ja. Ja, hoe harder je knokt, hoe meer hij van je afpakt. Dus uh, ja, waarvoor zou je harder gaan knokken? Koop een nieuwe auto, koop een nieuw huis. Ja, ja nieuwe auto is gelijk weer BPM-ching. iemand toevallig de uh, Miljoenen Noten nog gelezen of zo? Of, uh... Nee, dat soort zelfmarteling uh, doe ik me niet aan. <lacht> Kunnen. dus zitten hier gewoon met drie mensen die de Prinsjesdag niet hebben gevolgd. Miljoenen Noten niet hebben gelezen, maar er wel een mening over hebben. <lacht> ah, nou ja, jij komt... Te... <lacht> Ik vind de, de, de dingen eromheen het dat leukste. Dat, dat de glazen koets in plaats van de gouden koets. En de, het hele, hele vertoon, dat vind ik nog wel leuk. Maar de inhoud dat is gewoon te, te triest voor woorden. Uh... Ja, ik heb het dus. Oh, jij ja, hebt wel gekeken? Ik heb er niks van onthouden. Oh, op die manier. dan ja, moet je ook uh, ja. van de drank en de drugs afblijven als je kijkt. Hè? Ik weet gekeken. dat het dan wel het leukste is. Om, uh... ja, misschien moet je het een keer helemaal stoned kijken of zo. Ja, vroeger ja. deed ik dat nog wel. Ja, ja dat weet ik niet. Want uh, bij de troonreden wordt je natuurlijk ook gewoon een enorme angst aangepraat Over uh, oorlogen. In verre gewesten, die steeds dichterbij komen. Oh, zei hij dat? Ja, ja ik, eh, ik moet mijn geloof aannemen, ik heb niet gekeken. Maar dat is in ieder geval nog bijgebleven. Dus. We hebben ook een overheid nodig hè, om uh, ons dat te vertellen: dat uh, rampspoed komt. Ja, oh ja, moet natuurlijk bang gemaakt worden, hè, anders hebben we die overheid niet nodig. Tuurlijk, ja. Ja, en ik denk ook dat het meehelpt: uh, als, als de mensen heel bang zijn, dan. Dan gaat dat, laten we het geld niet rollen, dan gaan ze het algemeen sparen. En als je de balansen van de banken wat op wil schonen, dan heb je sparende mensen nodig. En als je, als je later een bail-in van plan bent, waarbij al het geld in beslag genomen wordt, dan, dan is het ook handig als mensen sparen. En het is ook gunstig, denk ik, als je een heleboel geld drukt, wat al die centrale banken doen, dan krijg je normaal een heleboel inflatie. Maar als je er een hele hoop angst bij gooit, dan neemt de omloopsnelheid van geld af. En dat zie je ook. Nou, momenteel is de omloopsnelheid van geld, dus het aantal keer dat een, uh, een euro wordt uitgegeven per jaar... Die, die zit op een uh, dieptepunt. Dat betekent dus dat mensen dat geld vasthouden. En uh, ja, als je veel geld drukt, maar mensen geven het niet uit, dan, krijg je, ja, dan valt de inflatie best wel mee. Wat nu een hele ongunstige tijd is om te sparen. Ja, maar ja, toch doen ze het hè, tegen negatieve rente zelfs. Uh, dat doen ze alleen als er grote, als er grote angst is. Hè. En ik denk dat dat, dat moeilijk is, want je moet die angst, als je die angst erin wil houden, het, het, het verlampt natuurlijk in die zin dat... Ja, kijk, als je vroeger een aanslag had, dan zat je nog even te bibberen. Maar als je nou een aanslag had binnen, binnen één dag, dan uh, zijn mensen het alweer vergeten. Er zijn er zoveel. Het moet escaleren. Ja. De inflatie van aanslagen. Ja. ja, je moet steeds meer aanslagen hebben, wilden mensen nog uh, een, een wenkbrauw oplichten. Ja. Nou, weet je, ik, ik, ik, ik ga echt in de troonreden geloven, en Prinsjesdag, in een, uh, een miljoenennota, weet ik wel wat... Als dus er wordt geroepen van uh, Nederland staat er prima voor... maar de, het kabinet wil er gewoon voor zorgen... dat er volgend jaar meer en, en beter geneukt wordt. <lacht> en dan zou ik denken van ja, Nederland is inderdaad bijna af. Ja, je zou het uh, voor de gein er eens in kunnen zitten... en kijken of iemand het door heeft. Want uh, waarschijnlijk leest niemand het echt. <lacht> dat denken de mensen als ze dat horen, dat, uh, dat uh, Willem-Alexander dat horen zeggen... En er moet volgend jaar meer genoemd worden, dat ze denken, zo, oh, dat is weer een sketch van Lucie uh, TV mm -hmm. ofzo. Uh. Maar het leek allemaal ook echt op een sprookje, hè? Bedoel, ze kwamen aan in een glaaskoets. In een zaal van mensen met gekke hoedjes op en een potsierlijke troon. Ja, dat, dat glas dat is ook zo symbolisch. Heel vaak worden overheidsgebouwen, dat hoor je dan door de architect uitgelegd, helemaal van glas gemaakt. En dat symboliseert de transparantie van de overheid. En dat hoor je ook veel van die parlementen en zo. Die zijn dat ook van glas gemaakt. Het is, het is eigenlijk een tegenwicht bieden. Tegen wat iedereen weet dat het een enorme smerige boel is waar in de achterkamertjes allerlei deeltjes worden gesloten over de hoofden van de slaven heen. Over, met hun geld. Maar dan gaan ze het gebouw van glas maken om dat um, de transparantie te laten weergeven. Uh, anders zou je het niet geloven. Ja. ja, goed hoor. Nou ja, dan hebben we nog uh, boemen. Hij is niet zo enthousiast over uh, de vrijheid van meningsuiting. Nee, maar dat kon we wel van hem verwachten. Ik bedoel, partij van de dienstplicht, van de leerplicht. Dat is ook maar een mening, hè? <laughs> ja, precies. <laughs> het zou mooi zijn als de mening van het CDA eh, beperkt werd en de rest niet. En dit, is ook, dit is ook een mooie dominate techniek. Eh, het kabinet beloofde bruggen te slaan, maar de laatste vier jaar zijn overal in het land kloven ontstaan. Tussen jong en oud, hoog en laag, opgeleid, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, kansarm en kansrijk, MKB en grote bedrijven. Dat is wat dominees doen het ook altijd. Hè. Jezus is gekomen voor arm en rijk. En lang en kort en dik en dun. En, en dan iedereen die heeft wel ergens een complex over. Dat hij te kort is of te arm. Of te, en, eh, zo spreek je iedereen aan. zeg maar Met, eh, Door al die tegenstellingen te noemen. Maar zijn verhaal was. Dat Rutte die had gezegd optieft op of zo. Of flikker op. Tegen die eh, Turken die zich misdragen. Pleur op. Ja zei hij. En eh, daar had Buma aanstoot aangenomen. Want uh, vrijheid van meningsuiting is nooit onbegrensd geweest. Ja, je ziet dat ook de terugwerkende. Als meningen geven overgaat in beledigen is het strafbaar. Dus niet pleur op, maar treed op. Het politiek moet vertrouwen geven aan de politie. We moeten naast de agent gaan staan. <laughs> ja, ik zie hem nog niet zo snel naast een agent staan als het uh, zwaar wordt. Maar uh, het hele verhaal dat vrijheid van meningsuiting ophoudt als het beledigend uh, wordt, dat is natuurlijk onzin. Uh, ja, de, de, in, heel, in Nederland beledigen mensen elkaar de hele tijd uh, heel subtiel, heel hard, heel grof, heel cynisch... Uh, dat, dat zit gewoon uh, onderdeel van het leven. Ja, maar je beledigd voelen is ook een, een keuze. Nee, ja, maar ja, het is ook super. Dan, dan kan je bij iedere woord dat iemand uitkraamt, kan je zeggen, ja, ik voel me nu beledigd. Ja, inderdaad. En dan zou dat allemaal strafbaar zijn. Dat is natuurlijk de grootste onzin. Ja, uh, het is ja. natuurlijk wel zo dat volgens het libertarisme is er ook geen vrijheid van meningsuiting eigenlijk. In de zin dat... Dat je mag niet alles zeggen. Er zijn eigendomsrechten. En dat betekent dat als ik. Uh, ja, als ik mensen in mijn huis uitnodig, maar ik zeg. Uh jullie mogen, zijn allemaal welkom om uh, bij mij een, uh, op een etentje te komen... maar je mag het niet over uh, gedroogd fruit hebben of zo. Dan is het mijn eigendom en dat zijn mijn regels. En dan is het eigenlijk een contract van... nou, als je dan komt, dan moet je het ook niet over gedroogd fruit hebben... want dat is de afspraak. Ja, ja. Dus, er is geen vrijheid van meningsuiting. Er zijn... Uh, en, en een voorbeeld daarvan is natuurlijk... je kan naar een bank gaan en zeggen van... Uh, je geld of je leven. En dan zeg je, ja, dat was, mijn, mijn, was een mening die ik uitte. En ja, dat is... Dat is een onzin. Bij het libertarisme staan eigendomsrechten hoger dan de vrijheid van meningsuiting. Ja, uh, uh. Maar die, in, het gaat op totaal niet over uh, individuele rechten. Hè, van, uh, maar blijkbaar gaat het over Nederlandse uh, normen en waarden versus uh, ja, van, die van anderen. Yeah. En ja, die maar op moeten zouten, terwijl. Leuren. Hm. Ja, van meningsuiting dat het individueel moet zijn. Ja. Maar het wordt gebracht toch nog alsof het om groepen gaat. Ja. Nee, ja. laat het over individuele vrijheid gaan. En of je dan zeg maar ergens bij wil horen. Dat is dan weer wat anders. Ja, het gaat hier over de mening van, uh, van de premier, hè? Mark Rutte. Daar wint Buma zich over op. Ja, ja, ja. En die zegt eigenlijk, uh, premier Rutte is na het zeggen van pleur op, is die uh, strafbaar. Ja. Hij overtreedt uh, vrij, vrijheid van meningsuiting. Maar het, is ook gewoon, het is ook gewoon een beetje verkiezingsretoriek, hè? Ja. gaat ja, wel hopen, ja. <laughs> ja. Het is niet netjes wat uh, Rutte zei, maar... Het is niet ja, strafbaar, <laughs> Het is niet strafbaar, voor zover ik weet. Nee, nee, nee, want, eh, want ik bedoel, je is het is heeft... per parlementariër, ik bedoel die... Die hebben een natte immuniteit of zoiets. Ja. Dus eigenlijk mogen ze alles roepen. Ze mogen alles roepen. Ja. In de Tweede Kamer mag je alles zeggen. Mm -hmm. Maar niet, trouwens, niet bij een persconferentie. Dat is dan weer niet uh, geregeld. Dus het zou, ik weet niet, uh, zei Rutte het in de Tweede Kamer? Of uh, bij zijn wekelijks gesprek? <lacht> zei die tijdens het eten van een frikandel. <lacht> ja. <lacht> Kijk, ja, dan mag het ook niet. Dus, uh, was zijn inderdaad bij een persconferentie? mee nog te herinneren maar... ja, en, en dit is trouwens gewoon basic staatskunde hoor dat is okay. verder geen uh, op, dit is gewoon wat ik heb geleerd op middelbare school Oké. Okay. Ja. ja je mag wel eens zeggen welk volgens welk strafwerksartikel dat dan zo is hoewel Geert Wilders natuurlijk ook uh, aangeklaagd is wel hè? Het ja, is dus nooit dat van gekomen, dacht ik. Maar... Ja, hij dat, dat ging om een uitspraak tijdens een uh, verkiezingscampagne. Maar hij had ook iets gezegd nou ja, dat uh, niet mocht of zo. Ja, minder, minder, nee, minder. Nou ja, goed, we hebben vorige week uh, ook uh, dat van die uh, vlogs uitvoerig besproken. Maar ja, ook die jongens hebben gewoon een aantal rechten. En ook dat zal je als rechtsstaat moeten uh, blijven beschermen. Ja. Inmiddels is dat uh, trouwens al een uh, internationale conflict geworden: tussen ja. Nederland en Turkije, ja. Ja, <lacht> <lacht> Erdogan heeft zich ermee. Ook, maar er is ook zo'n journalist, een Turkse journalist, die, hebben ze, die heeft het wel heel oneerlijk weergegeven. Die zei dat deze jongeren kritiek kregen of uh, aangepakt of gearresteerd werden omdat ze zo van Erdogan hielden of zo En, en van Turkije. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. was zijn uh, samenvatting van het geheel. Ja, yeah, right. Ja, ja, ja. Ja, maar als je het vanuit een ander land het Nederlandse nieuws gaat bekijken, ja, dan kan je ook, ja, ook dingen leuk. eruit pikken hoor. Dus, ja. uh, maar goed, joh, nou ja, van uh, Buma's is de stap heel klein naar Kim Jong-un. Uh, <laughs> <hijen> uh. <hijen> ook een politicus. Ja. <hijen> dat ja. elkaar nog zo'n president, wannabe. En die heeft ook uh, die, die, uh, dienstplicht en leerplicht in zijn programma staan. Ja, ja ik neem aan dat uh, Kim Jong-un wel voor dienstplicht is hè. Net als het CDA. Ja, en uh, gun control is waarschijnlijk ook heel erg voor. Ja, uh, uh, vrijheid van meningsuiting heeft ook een ondergrens. <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> Zodra het over het beledigen van het staatshoofd gaat, dan houdt het heel snel op. <laughs> en uh, luie ambtenaren, nou, ja, dat, dat willen ze ook niet ja, <laughs> ja, en ik las ook een artikeltje dat ze in, uh, in uh, Noord-Korea eigenlijk al alles weten... en gewoon geen behoefte hebben aan informatie... Want er zijn maar 40 internetwebsites. Ja, minder zelfs 28. 28? Ja, ja, ja, daar komen we zo meteen op. Oké. Okay. Die, die komt er nog ja. aan. Uh... Zijn we al bij het lucht uh, af, uh, weer uh, kanon? Ja, ja zo uh, schiet hij zijn uh, functionarissen af die hem niet bevallen. En dan uh, gaan ook rakettenlichting uh, luie ambtenaren. <laughs> ja, ik, ik weet niet wat die voor waar is. Het is natuurlijk ook wel, je, je, ja, je hebt er geen journalisten zitten, dus het, uh, het is heel moeilijk te controleren allemaal. Iedereen kan er van alles over zeggen. Uh, het, lijkt maar, wel uh, uh, om, het lijkt me wel fantastisch om daar verslag van te leggen. <laughs> ja, zeker. Ja. Maar, nou, ja, er, was, bedoel, er was iemand die was in slaap gevallen tijdens een vergadering met de uh, alleenheerser. Ja. <laughs> en die werden met, er uh, uh, zijn er twee gelijk. Die zijn met, met raketten gedood bij een militaire school in de hoofdstad Pyongyang. Het is natuurlijk wel zo dat dat is een hele dure manier van executeren eigenlijk. Hè? Ja, toch geld stap. Hij heeft het ja. gewoon een geld weer aan. Ja, het is natuurlijk niet zo'n productieve economie in Noord-Korea. Dus je moet een hele hoop een hele goedkope rotzooi maken, waarvoor je één een zo'n raket kunt betalen. Ja, ja. In die in die werkkampen. Volgens mij leeft uh, die, die toch een beetje van de steun van China, Noord-Korea. Nee, dat gaat niet helemaal goed. Nee, nee die, die vinden dat ook. Die kernwapens vinden ze waarschijnlijk ook niet zo lekker. Uh -uh. Nee, Die Chinezen, uh, volgens mij vinden die Noord-Korea ook wel best wel pretty fucked up. Uh -uh. Of ze hebben gewoon uh, ja, in die werkkampen maken ze allemaal raketten of zo. <laughs> ja, maar dat is nog best wel moeilijk, een moeilijke raket maken. Dat kan niet elke dokus die. Uh... Die een moertje aan kan draaien doen. Nee. Of het is het natuurlijk allemaal uh, propaganda. En in werkelijkheid als je daar dan echt komt kijken is het gewoon uh, helemaal ja, ik, niks. Helemaal iemand die er geweest is van ja? mijn werk. Ja. En, ja het is wel een beetje eng. In de zin dat dan, ja, dan ga je met onder begeleiding met zo'n busje naar een enorm standbeeld van vader en zoon. Dan moet je daar ook uitstappen en dan moet je ook, ook buigen voor het standbeeld, zeg maar. En dat, ja, hij had dat ook gedaan. Ik zeg, dat lijkt me toch wel heel uh, lastig. Ja, maar als je niet doet, dan krijgt die reisgids, die krijgt op z'n donder. Zeg maar. Je doet het gewoon voor de reisgids. Ja, je doet het eigenlijk voor de reisgids. Dat, ja. dat, dat, dat, en hij kwam ook in supermarkt en het was dan een showcase supermarkt. Maar was, ten eerste stond er, was er niemand te zien. En het productenaanbod was al heel triest, zeg maar. En dan denk je, als dat de showcase is, wat is dan de, de gewone supermarkt? Moet dan helemaal triest zijn. Ja, ja. Dus ja, dat zal allemaal wel vrij, uh, vrij slecht in elkaar werken. Dat moet ook wel, want het is, als totalitair regime het kan natuurlijk nooit welvarend zijn. Ze hadden nog de filmbeelden van hoe een supermarkt in het Westen in de jaren tachtig was of zo. Dat hebben ze dan <laughs> helemaal nageboost of zo. Ja, ze kunnen gewoon niet de producten aanleveren. En dus je, je, je hebt een hele infrastructuur nodig, toeleveranciers, banken. Je hebt gewoon een heel goed systeem nodig om dat goed voor elkaar te krijgen. En als je alles nationaliseert, ja, dan krijg je allemaal lui ambtenaren die je met een raket of afweer geschud, om zeep moeten helpen. Maar die, die zijn natuurlijk niet in beweging te brengen, omdat ja, slaven die, die werken gewoon niet goed. Het, je moet gemotiveerd zijn door je eigen belang. En dan pas, ja, dan pas word je een beetje wakker en creatief. Maar niet als je in zo'n totalitaire toestand leeft. Maar het is ook, heb ik wel het idee, dat Noord-Korea is ook iets wat wij onze heersers nodig hebben... Er moet gewoon altijd een landje zijn. Net zoals in 1984 beschreven werd, hadden ze zo'n schurk, Emmanuel Goldstein. En dat was dan de, ja, dat was een grote schurk. Niemand had hem ooit gezien, maar hij zat dan ergens ver weg. En uh, iedereen had dan, er was dan vijf minuten haat of zo. En dan moest je uh, vijf minuten lang moest je heel erg Emmanuel Goldstein gaan haten. <lacht> En dat doet ook wel iets denken aan... aan dat is een uitlaatklep voor, natuurlijk, voor de uh, frustratie in het gewone leven. Uh, uh, uh. Maar ik denk dat heel veel Westerse landen... ...hebben ook een buitenlandse vijand nodig. En, en niet alleen Westerse landen, maar Rusland zei dat ook altijd al. Uh, ik weet dat wij voor het eerste keer... mijn vader Chinees op bezoek uit communistische China. En die, uh, ja, die, die wisten zeker dat hier een kleine, dunne, rijke bovenlaag was... ...die een grote groep arbeiders helemaal... Uit en dat hadden ze zo geleerd op school... ...want zo zat het kapitalisme in elkaar. En, en zij waren zo gelukkig... ...veel beter af in het communisme. En, en dat is ook natuurlijk een, een gevoel... ...om je eigen onderdanen vreugde te geven. Ook, ook historisch wordt het vaak gedaan. Ik ging naar zo'n museum toe in China... ...en daar zag je de oude keizer toestanden. En dan, dan hadden ze uitgebeeld... ...door een Chinees en die werden dan... ...met een gloeiende poken door soldaten... ...zijn darmen uit zijn lijf gehaald. En er stond er daarnaast stond er een cassettebandje te draaien... Die allemaal geschreeuw en martelschreeuwen uit liet gaan, zeg maar. Dat, dat was het beeld van, ja, nou, vroeger was het zo. En dan kom je in de laatste kamer en dan zag je dan het standbeeld van Mao. En dan uh, ging de muziek, kwam zowel dan, dan aan en alles was allemaal prachtig. En mijn uh, medereiziger die stootte mij aan en die wees dan erop en zei, chairman Mao. En ja, dat was, uh, dat was natuurlijk, in het buitenland was het slecht, vroeger was het slecht. En daarom moet je heel blij zijn met je lot nu, zeg maar. En dat is... Dat zie je overal. Als je een gemiddelde Deen vraagt, dan zal hij ook zeggen dat hij in de beste belastingboerderij leeft van de hele wereld. Gewoon omdat hem dat verteld is, overal is het een stuk slechter. Yeah. En als je veel reist, dan merk je dat iedereen dat heeft, uh, uh, in elk land. Uh, waar je ook binnenkomt, als het een heel arm, lastig klerenland is... Dan nog doen ze heel moeilijk over visumaanvragen. En ja, je mag niet zomaar een verblijfsvergunning krijgen. Dat kunnen we niet hebben. Iedereen wil wel, als we dat doen, iedereen wil dolgraag in ons paradijsje leven. Dat beeld dat wordt altijd geschetst naar de eigen onderdanen. Door de hele historie was slecht. Over de hele wereld is slecht. Hier is een ultiem puntje van geweldigheid. In uh, een uh. echt libertariër staan gewoon de grenzen wagenwijd open. Yo, kom maar binnen hoor. Hoe meer zul ja. je, hoe meer vreugd. Iedereen die bijdrage kan leveren is welkom. Ja. Het is welkom. We hebben het trouwens over die, over die propaganda. Ik ben er laatst uh, wel achtergekomen dat er van bepaalde Cold War propaganda... ...ook nog steeds uh, populair is onder de libertariërs. En dat heeft is vooral het verhaal over Marx, dat Karel Marx uh, tot genocide zou hebben opgeroepen. Want ik ging dat gewoon uh, checken. Ik wilde wel weten waar dat staat, want dan kon ik uh, zo'n uh, links iemand zeggen van... ...ja, maar dat staat daar... Dat heeft hij zelf geschreven, maar ik heb het in de archieven van Karl Marx niet kunnen vinden. Nee, ik heb ook wel zo'n Murray Rothbard, die heeft het wel eens uh, over de Sovjet-Unie. En die zegt, ja, voor je gevoel was dat inderdaad, als je opgegroeid bent in die tijd van de Koude Oorlog... en toen op school zat bijvoorbeeld, dan was het een enorme bedreiging. Rusland, was, uh, de Sovjet-Unie, was continu een bedreiging. En die wilden ook heel expansionistisch waren die bezig. En nu je wat ouder bent geworden... En hij, hij zette de feiten ook op een rijtje en hij zegt, dat viel eigenlijk ontzettend mee. Uh, ook zelfs wat er in Vietnam en in, in verre Azië en zo, uh, wat er uh, overgenomen wordt. Het was eigenlijk veel minder dan wat het Westen eigenlijk aan legerbasissen overal neerzette. En ik kijk nu ook heel anders naar die verhalen over Poetin die pakte Krim in en wilde de Baltische Staten weer inlijven om de Sovjet-Unie te herstellen. Ik ben nou heel erg. Ja, kritisch over dat soort uitlatingen. Ik geloof er gewoon niet veel meer van. En ook, ook de moslims willen een wereldwijd kalifaat stichten en zo. Met Amerikaanse wapens. Hè? Ja. <laughs> ja, inderdaad, als je ze even geen wapens geeft, dan flikkert het gelijk in elkaar. Hè. Dus uh, ja, ik, ik, ik geloof er gewoon allemaal niks van. Het is allemaal allemaal bedoeld om het is het meest reactionaire haat. En het en het is allemaal het opgeklopt om jou het gevoel te geven van nou. Uh, ik moet veel macht aan mijn heersers geven en ik mag blij zijn dat ik hier in vrijheid leef. Ja, nou goed, terug te terugkomen op, op Marx. Ik zat dat uh, dus te onderzoeken van waar komt dat het verhaal dan vandaan. En, en Stefan Milieu die haalt het ook aan hè, in zijn uh, Truth About Marx uh, filmpje. Maar als je dan uh, gaat, uh, gaat zoeken, nou, dan kom je uit bij een of andere schrijver. En die, uh, dat was midden in de, in, in de Koude Oorlog, uh, heeft hij een boek over geschreven. En daar citeert vervolgens iedereen weer uit. Ja, ja. En de uitspraken, dat schijnt hij dan baseer, te baseren op iets wat hij in het uh, archief van de Rijnlandse Zeitung uh, had gevonden. En er staat dus onder een kopje van artikelen geschreven door Marx en Engels. Er staat er inderdaad zo'n stuk waarin uh, ja, scheldt hier ja, een tirade tegen een aantal uh, etnische minderheden, kan je het noemen. Maar dat was geschreven door Engels, niet door Marx. En dat moet je dan ook weer in zijn context zien, maar goed. Ja, er staan ook een heleboel van die uitspraken, bijvoorbeeld een, een quote van Hitler... Uh, ja, een zo'n quote is van ja, je moet de, je grip steeds een beetje vergroten en dan hebben de onderdaan niet door dat je, dat je ze en zo krijg je de totalitaire macht of zo. en toen ik die uitspraak las dacht ik al van nou, zouden zou die dat gezegd hebben want zo, zo zitten heersers over het algemeen niet in elkaar in de zin dat ze het wel doen maar ze zijn zich er niet bewust van en ze zullen het zeker niet uitventen dat ze, dat, dat, dat, dat hun plan is om stukje bij beetje de macht te grijpen tot dat totdat men niet meer terug kan. Uh, hooguit zijn ze eerlijk nadat ze, uh, zoals Herman Geuring in de gevangenis, na de Tweede Wereldoorlog of zo. Die, die zijn, dan worden ze wel eerlijk, want dan is er toch niets meer te verliezen. Maar daarvoor niet. En het bleek ook dat die uitspraak van Hitler was nergens terug te vinden. Dus ik, ja, ik vind dat ook verdacht. Nee, inderdaad, ik vond het wel een heilig grappig over Karl Marx. Uh, die schreef letterlijk van, uh, over belastingen. Dat het een... Uh, een burgerplicht om geen belasting te betalen. Dat is dan ja. letterlijk gezegd. Maar als je dan de context gaat lezen, dan... Uh... Ja, toen was hij zelf on, uh, uh, onder de knoet, zeg maar. En dan is het altijd... Uh, ja, als het geld naar iemand anders toe gaat, dan, uh, dan ben je er tegen. Maar als je zelf aan de macht bent, dan is het natuurlijk allemaal weer geweldig. Uh... Ja, de communistische partij die was uit de assembly uh, gezet. En toen... Uh... Ja, was hij boos en dus voelde zich niet gerepresenteerd En dan was het no taxation without representation. <laughs> ja, ja. Het had een van de founding fathers kunnen zijn, Karl Marx. <laughs> ja, nee, Goed, joh, eh, nog even één eh, Noord-Korea berichtje dan. Dan gaan we even naar de gekke wetten. Noord-Korea die heeft maar 28 websites. Ja, we hoorden het net al van Henk. Ja, ik ben benieuwd voor porno eh, <laughs> daarvan geïnteresseerd. Dus <is> <laughs> Oh, er is dus trouwens ook zo'n mooi stukje propaganda over websites gesproken. Een klein zijwegje, maar er stond er. Ik hoorde dat. dat uh, in Rusland hadden ze Pornhub ge geband. Dat dan uh, een van de grotere porno-sites is. Oh ja. En wat stond er in het Nederlandse nieuws? Nu.nl. Nieuw Rusland verbiedt uh, belangrijke gay-sites of zo. Of, uh, ja, zoiets stond er. Maar waarschijnlijk is dat dus een campagne geweest... dat ze alle porno-sites hebben dichtgegooid. En ook een gay-site. En er komt in het Nederlandse nieuws... Hoetin sluit gay-site. Wat natuurlijk echt zo'n... Ja, zo'n fuck you is iets van... Uh... Ja, uh, Poetin is tegen de gays. Dat is een meme die de hele tijd verkondigd wordt. Ja, por porno is gewoon hartstikke hetero. Uh. Ja, maar uh, waarschijnlijk is die gesloten als onderdeel van een campagne om alle porno te verbieden ja, in Rusland. Ja, ja. Maar dat zeggen ze dan niet bij nu.nl, Dan zeggen ze alleen maar dat er een gay site dichtgegooid is. Waarmee de suggestie wordt gewekt dat Poetin weer de gays aan het uh, lastigvallen is. Uh, daar heb je vast een onderbuikgevoel bij, uh, Henk. Ja, ja, dat is... <laughs> Propaganda. Kan je leven zonder pornhub? Kan uh, jij leven in Rusland? Jawel, jawel. Maar niet uh, onder zoveel propaganda. Dus, uh, nee, we leiden gewoon als uh, uh, mensheid gewoon onder heel veel propaganda. En hier in het Westen hebben we daar leven gewoon in een, uh, ja, in een soort schijnwereld. Als dat uh, wij geen propaganda voor onze kiezen kregen. Let er maar eens op. Yeah. Ja. Ja, het is ontzettend veel propaganda inderdaad. Mm -hmm. Maar het is wat subtieler dan, dan in uh, ja, wat oudere landen, zeg maar, denk ik, in de, in de communistische landen. Onze propaganda is gewoon wat um, ja, verfijnder. Ja. Het, het is ook net zoals Gubbels zei, het is, het is niet liegen, maar het is gewoon weglaten van dingen. Hier zie je ook weer, ja, het is inderdaad, waarschijnlijk hebben ze in Rusland die K-site ook verboden. En dus is het de correcte weergave. Je kan niet zeggen van hey, dat klopt niet. Maar er wordt niet gezegd dat het onderdeel is van een, een campagne om alles dichter te doen. En dan, ja. eh, dan is het toch propaganda natuurlijk. En het rare is dat blijkelijk een die taak op zich neemt, of zo. Ja, waarom die, waarom die sites dat doen? Nou, Je ziet er nou in Amerika ook dat het vertrouwen in de media is weer... Ik geloof 7% of zo of 10%. De mensen vertrouwen de media gewoon helemaal niet meer. En dat is ook logisch. Want als je ziet wat daar allemaal aan, aan propaganda verspreid wordt... Ja, dat doen ze allemaal aan mee. Hè. Hoe want, dat precies werkt is niet duidelijk. Ja, want kijk, ik, ik ben uh, best wel een complotter en een troever en weet ik veel wat. Maar ik geloof niet dat er mailtjes op de redactie zijn van hè, elke dag van wat je wel of niet uh, moet weergeven en hoe. Maar ja, Er zijn er natuurlijk soort, wel e-mails ja, uitgelekt van, uh, van een die een journalist die zijn artikelen ter goedkeuring naar de Democratische Conventie toestuurde. Zelfs dat gebeurt nog. Maar over het algemeen well, is het zelfsturend. Ja. Het is zelfsturend, het is ook uh, waar het, waar het op neer, uiteindelijk op neerkomt. Het is dezelfde verdraaiing van de werkelijkheid. Ja, en, en dan ben je gewoon geen journalist. Nou, is nu en el sowieso niet, vaak. Hè? Dat zijn gewoon copy-pasters van het nieuws. Ja. ja, maar dit is niet uh, helemaal letterlijk. Ja, en en dat, uh, ja, dat schept ook inderdaad uh, wantrouwen. En ja, eigenlijk zou dus nieuws vertrouwen moeten geven. Ik denk dat dat ook zijn beste tijd gehad heeft. Want mensen die... De, ja, ik, ik ken sowieso al drie, vier Russen of zo. die Via allerlei clubjes en... Uh, ja, dat, dan kan je dat navragen. En dan komt dat uit. Zeg maar, en daar, daar zag dat vertrouwen weer van weg. Net zoals... Toen Rutte dat, uh, dat Lissabon-verdrag was weggestemd en toen uh, deed hij er een strikje omheen en toen zei hij, nou, nou heb ik, de, ik heb de bezwaren weggenomen en de belangrijkste uh, zaken heb ik uh, veranderd en nu keur ik het goed, zonder opnieuw referendum te houden. En toen zei, stond er in de buitenlandse pers stond er van, uh, oh ja, het zijn alleen maar cosmetische veranderingen, mooi, uh, geregeld. En dan denkt hij kennelijk dat, dat Nederlanders nooit de buitenlandse pers kunnen lezen of zo. Mm -hmm. Dat ze daar nooit achter komen. En dat, dat is te veel hoogmoed, denk ik. Uiteindelijk gaat het onderaan te veel hoogmoed. En ze denken dat de onderaan te dom is. Zeg maar. ja, ja, dat is wel een misrekening. En, uh, het zijn inderdaad soms hele simpele mensen die mij, uh, die mij ja, toch wel een voorzetje gaven op wat ik nu zie. En ik heb die dingen tijdenlang niet zo gezien door heel veel uh, optimisme en positivisme van God, we ben jij een zeiker en zo. Maar ja, weet je, de wereld uh, kent ook gewoon hele duistere uh, linkjes soms wel mm -hmm. en hele duistere belangen. En, uh, of zoals uh, inspecteur Clouseau zegt. Sinister. Hè? <laughs> en, sinister. Sinister. En uh, ja, sinister plaats. En, uh, ja, en dat wil niet zeggen dat, uh, hè, dat, dat ze elkaar letterlijk aansturen. Maar uh, ja. Kijk, we, we worden. We, we, uh, ja, kinderen die hebben het, hebben, krijgen ook heel veel propaganda. voor een kies in de vorm van uh, scholing. En, en wat ze dan voornamelijk horen is zo van. Uh, hoe belangrijk ze zijn, hoe niks ze zijn, en hoe ze de wereld kunnen veranderen. Hè? Want de maatschappij staat voor ze klaar. En op je 18e, ja, weet je, dan moet je gewoon aan het werk. En als je één, uh, één uh, droom kunt realiseren van je lagere schooltijd, dan ben je tegenwoordig wel een fucking Nelson Mandela. <laughs> ja, uh, <laughs> Nee, het ja, hele idee van de chosen one, dat gevoel, dat de uitverkorene, dat zit daar een beetje bij, hè. En dat, uh, dat ja. blijf je, dat, dat, ja, dat is goed om dat zo lang mogelijk in de ideeën te houden, dan blijven mensen hard ploeteren. Zij, zij hebben het idee dat ze ergens, dat ze een bestemming hebben. En dan gaan ze er hard tegenaan, ja. Absoluut. Maar je wordt dan ook gebombardeerd met alle nieuwsfeitjes uit de wereld, alsof je daar invloed op kunt uitoefenen. Wat natuurlijk, niet, uh, wat natuurlijk nooit kan. Ja. Dus... Het is sowieso raar dat mensen over de, over de miljoenen nota gaan praten met elkaar. Want eigenlijk is dat allemaal verspilde adem. Want je hebt er totaal niks op te zeggen. Net zoals stemmen eigenlijk allemaal verspeelde moeite is. Je hebt geen invloed. Ja. Maar je hebt wel het idee dat je invloed hebt. Zeg maar. ja, dus kun je nagaan wat voor uh, trieste trio uh, we zijn? Zeg maar. <laughs> nou, we hadden allemaal niet naar de miljoenennota gekeken, dus dat scheelt weer. Nee, ja, het scheelt toch. Het we geeft wel weer wat lucht uh, op de loon ja. Ja, ja. Maar we kunnen wel inmiddels naar uh, Noord-Koreaanse websites uh, gaan kijken. Wat ik inmiddels een beetje probeer: ze hebben bijvoorbeeld de website friend.com.kp. En Als je daarop klikt, dan krijg je iets wat in Noord-Koreaans is. Ik bedoel, ja, goed. Ze willen dan vrienden worden met mensen in het Westen. Oké. Okay. Dan hebben ze daar een website voor opgezet, maar je moet wel eerst Noord-Koreaans leren om het te kunnen le lezen. Oh. Uh, en zo dan de Society of Socialist Scientist. laat heel traag. Mm. Ja, de ja, verbinding is al lang. Ja, traag als dikke stront. Uh. Ik denk dat ik. Nou sta ik nou gelijk op mijn lijst Johan. Als ik een Noord-Koreaanse website opvraag. <lacht> ik zou het niet weten, maar. Uh... Ik krijg hem helemaal niet. friend.com.kp, zeg je. Uh, ja, kom.kp. Bij mm. mij deden je uh, vijf minuten over. En mm. ze hebben ook nog uh, nta.gov.kp. Nou, even kijken wat dat doet uh, sommige websites zien er echt uit alsof ze nog uit de jaren 90 zijn dus, uh, inclusief al die uh, bullshit uh, sliertjes die achter je muiscursor aan, cursor aan hoe slecht is het dan wel niet met die atoom, uh, atoombommen van ze gesteld ja, als je nog de kwaliteit van 19, uh, 19, uh, 1960 of zo. Je hebben een tweede handje op de kop getikt of dus zo. Maar uh, heb je ook al een site gevonden waar je een uh, fantastisch uh, noord koreaans product uh, kunt uh, kopen? <laughs> ja, souvenirtje. Noord-Koreaanse... Oh, nou, bij de meeste is het gewoon een website niet beschikbaar. Dat is goed als jouw uh, sky verbinding zeg maar, uh, Henk. <laughs> Oké, okay, ja. Henk, die belt ook eigenlijk in vanuit Noord-Korea, dat zegt hij <laughs> niet. Dat <maar. Ja. laughs> wil niet weten wie mijn vrienden zijn. Eh... Uh, uh, uh, uh. <laughs> uh, hier eentje die het wel doet, uh, maar het schijnt een mirror te zijn. van dat inderdaad, dat zou inderdaad die website, hoe heet het nou, die Kim Jong-un is uh, looking at... What? Looking at stuff. <laughs> <laughs> Kim Jong-un is looking at stuff. Dat zou deze website kunnen zijn, maar... Oké. Zou je allemaal uh, <laughs> afbeeldingen van de, de vierde leider, de grote roerganger, die allemaal spullen bekijkt. Uh, yeah. oh, ja. Nou ja, dat je... Uh... Johan, dat je dat soort dingen kunt bekijken en opzoeken en jezelf toch nog ja, vrij voelen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is het mogelijk? Ja, ja. dankzij het internet. Oké. Okay. Oh, jongens, er komt nog even iemand bij. Ja, en daar hebben we... Jürion. Ja, we hebben het over een un en daar is Jürion. Hallo, Jürion. Oh, goedenavond. Ja, welkom bij Vrijheid Radio. Je bent weer terug van vakantie. Ik, uh, ik, ik, ben, uh, ja, ik kom binnen wandelen. Ja. Ja, we hadden net even Kim Jong-un, dus... Uh... Ah, wil je dat ik daar iets over zeg? Mag hoor, als je wil. Uh. Heeft een laie ambtenaar geëxecuteerd? Dus toch... <laughs> ja, ja, ja, met, met raketten, ja. <laughs> ja. Hij houdt niet zo van wachtgeld, regelen <laughs> En <laughs> er is bij ons nog wat van leren. En we zien hiervoor wel te motiveren, ja. Ja, en dit is dan zijn manier van, uh, hoe noemen ze het, uh, fysiek verwijderen. <laughs> ja, een raket vastbinden, ja. Nee, maar goed, ja, ja, leuk dat je er even bij bent. Uh, we zijn bijna klaar met de uitzending, maar we willen nog even het uh, blokje gekke wetten gaan behandelen. Ja. Dus uh, ik weet niet of je daarover uh, mee wil doen. Ik, uh, ik luister even. Oké, okay, nee, prima joh. Uh, ja, van uh, Kim Jong-un maken we even de overstap naar gekke wetten. En we beginnen in Frankrijk. Want in uh, Frankrijk uh, hebben ze een nieuwe wet uh, doorheen gejast. En die uh, verbiedt de plastic bekertjes. Ja, het zijn natuurlijk dingen waar je in Frankrijk, eh, die bovenaan de agenda staan, de hele economie, die flikkert in elkaar. Ik weet eh, dat eh, ons bedrijf gaat ook zijn Franse vestiging sluiten met als reden dat het eh, zulke eh, vreselijke arbeidswetten zijn, eh, arbeidswetgeving. En eh, het vorige bedrijf waar ik werkte had ook al de Franse vestiging gesloten. Dus blijkbaar zijn alle bedrijven die zij er aan het wegtrekken met die miljonairsbelasting, zijn alle miljonairs er ook al uh, aan het vertrekken. Dus uh, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je plastic messen en voorkeur verbieden. Dat lijkt wel logisch. Oh, je hebt ook nog een berg aanslagen gehad, terroristische aanslagen. En dan, uh, ja, dan, uh, dan richt je je hier op. Ja. Dingen waar je de handen voor elkaar krijgt. Maar, ja? maar het is wel gezonder voor het zaad, hè? Oh ja, oh, ja natuurlijk. Ja, die uh, die zaadwetenschappers die die, die voelden een complot van uh, plastic. Uh, plastic. Die, maar, springen, uh, ja, die juichen een sprongetje in de lucht, hoor. Uh, uh, ja, het idee is dat er in de plastic daar zit een soort iets wat op vrouwelijke hormonen lijkt, geloof ik. Hè? Uh -huh. en, uh, daarom worden mannen allemaal van die watjes. Dat is geloof ik het idee erachter. Maar... De vraag is wel, ik las iemand op Facebook die zei dat ook van ja maar in Nederland mag je op een op festival geen glas, uh, serve, bier in glas serveren, want dan, uh, dan ja, dat is dat ook weer gevaarlijk. Dus dan, dan was het altijd plastic, maar daar nou mag je dus mag je straks geen plastic en geen glas meer. Nee wordt aardewerk. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, dat wordt een karton, dat wordt gewoon karton, geplastificeerd karton. Ah, toch weer plastic. Ja, maar dat mag dan uh, karton heten, maar dat is dan geplastificeerd karton, want uh, mm. uit gewoon karton kan je moeilijk drinken. Ja, het wordt snel nat. Ja, uh, uh. nou, ik weet niet waar dit allemaal toe gaat leiden, joh, maar ja, goed, Frankrijk, Maar geplastificeerd ja. karton, is, zit, zit, er, zit er geen negatief milieueffect aan? Mag dat dan wel? Ja, schijnbaar wel. Maar zit er dan plastic in? Ja, het wordt gezien het wordt van een uh, dun laagje en... Uh, het schijnt wel af te breken in het milieu, zeg maar. Het breekt waarschijnlijk al af op het moment dat je het bier erin giet. Ja. En het, het opdrinkt. Ja, gewoon het koffiekopje wat je bij de, hoort, bij de tankstation haalt. Dat is een karton. Ja, maar het zijn al die melkpakken ook, toch? Ja, melkpakken, nog. ja, inderdaad. Ja. Plastic aan de binnenkant, ja. ja. Dus je drinkt nog steeds uit plastic, eigenlijk? Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. <laughs> je, je noemde net al die aanslagen. Ik bedoel, het zijn mensen die zijn behoorlijk desperat. Vaak hebben we al zijn. Al heel lang geen baan. En als je de economie zo uh, naar de afgrond helpt, dan krijg je nog meer van dat soort mensen. Ik bedoel, je zag dat ook met Mitterrand, weet je, toen Mitterrand president was. Je kan het gewoon opzoeken. Zag je vlak uh, nadat de werkloosheid steeg, zag je het jaar daarna ook gewoon de criminaliteitscijfers met dezelfde snelheid omhoog gaan. Ja, je ziet het overal. In Amerika zijn ze natuurlijk ook een hele groep mensen heel wanhopig aan het maken. En je denkt wel eens: zit daar geen beleid achter? In de zin dat als jij een leger wil vullen, uh, en je, ja, je hebt een hoop kanonnenvoer nodig, dan heb je een hoop wanhopige mannen nodig die en geen porno kunnen kijken en. Uh, niet naar de hoeren kunnen en geen Big Macs mogen eten en uh, geen plastic met zijn vork mogen gebruiken en die helemaal schaakmat staan zeg maar en dan zeg je nou of ja, geen jointje, ja geen jointje mogen roken geen jointje mogen roken dat is het uh, nou ja dan maar het leger in, zeg maar. dat, dat, dat dat dat denk ik wel eens dat, dat zo, uh, zo uh, werkt ze zijn al aan bombarderen in Syrië dus ja ook niet niet bewust of zo, maar het is gewoon van ja, als je mensen helemaal schaakmat zet, dan worden ze zo wanhopig dat ze in je armen vliegen. Ja. Nou, ik weet niet of we een bewust uh, gecreëerd hebben. Nee, nee dat heb ik ook niet. <laughs> het ziet er wel zo naar uit. Ja. Ja, ze hebben gewoon een goed gevoel bij: van als de overheid mogelijkheden afsluit voor mensen, dan varen ze daar uiteindelijk wel bij. Ja, de economie gaat de grond wel in, maar dat is alleen maar in hun voordeel. Ja, ja. Maar dan gaan we gaan nog heel even naar Arizona. Verenigde Staten van Amerika. Uh, daar mag je de bak in als je je baby een luier om doet. Ja, terecht. Ja, ja. Het uh, is geloof ik het verschonen van de luier. Hè? Ja, change baby's diaper. Ja, ja zelfs een baby, uh, met een baby in bad gaan is ook nog strafbaar. Ik heb nog even gecheckt of dit geen hoax was, maar uh, zelfs snoop.com uh, uh, bevestigt dat dit gewoon echt zo is. Ja, elk contact tussen de, tussen de baby en de ouder is, uh, is verboden. Eh? En daarom, daar, dat is de reden erachter, toch? Uh, contact met de, met de genitals, ja. Oh, okay. ja dat, daar, daarvoor is het verschonen van de luier, zeg maar. Je mag ook niet meer wassen waarschijnlijk dan. Uh, ja, ik denk dat het ontzettend slecht is voor baby's als dat uh, als ja, contact zo uh, wordt gecriminaliseerd. Ik uh, kan me niet voorstellen dat dat... Uh, dat dat ze ten goede komt, Dan zeg maar. krijg je later weer een heleboel gefrustreerde of ge, uh, psychische uh, problemen van. Want al, al die lui zoals Jim Jones, die hebben ook altijd uh, uh, zo'n figuur die zo'n secte begon en uiteindelijk een hele secte omzeepiehoek. Het zijn allemaal mensen die, zijn, ja, die kregen nooit contact van hun moeder of zo. Dat is altijd uh, dat is heel slecht voor heb hebben ook van die experimenten gedaan van een aap als een aap kan kiezen tussen een, een uh, hebben ze twee mock-ups gemaakt van een, uh, een moeder die melk heeft maar die dan helemaal van draadstaal gemaakt is en eentje die geen melk heeft maar die van uh, uh, vacht gemaakt is hè. dan gaan ze toch liever naar die met die vacht toe want ja, uh, die babytjes hebben dat gewoon nodig contact en als je dat uh, ga, ja, gaat verbieden of ga, moeilijk gaat maken dan krijg je hele rare volwassenen denk ik ja, god, nou ja ik, ik, zat, ik dacht, ik dit. Ik denk, nou, dit zou weer van zo'n hoax website zijn, weet je wel. Maar het is gewoon echt zo, weet je wel. Ah. Dus zijn er al uh, gevallen bekend van mensen die opgesloten zijn omdat ze een baby in lui om deden? Nou, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar dat is ook weer zo'n onderdeel van, ja, iedereen is schuldig altijd. Dus als je iemand wil pakken, je, wilt, ja, je zegt, nou, ja, die vent is een, uh, weet ik veel, een libertariër of een anarchist of zo. Nou, dan kan je gewoon, uh, heb je weer. 26 redenen om hem op te pakken, zeg maar. Omdat hij allemaal dat soort wetten overtreden heeft. Ja, ik weet niet. Henk, heb jij er nog een ongeluk gevoel bij? Ja, dat, hier neemt de overheid inderdaad wederom de rol uh, over van uh, ja, dominee, um, hè. Uh, daar heb je ook dat schuldgevoel aan praten van... Uh, sorry dat je er bent. Uh. Je bent schuldig en je kunt het afkopen. Ja, uh, aflaat kopen. Dan kan je misschien nog naar het varenvuur. <laughs> ja. ja, en dan... Uh... Als je ja, kinderen, dus het... no kinderen nog meer betalen, dan kan je uit het vagevuur gered worden. En, en het heeft ook niks meer te maken met goed of fout. Dit is gewoon ziek. Ja, ja. zeker. Nou ja, het is ook die, die, uh, een podcast geluisterd over slavernij van een historicus. En die trekt allemaal parallellen tussen de, ja, tussen de huidige toestand van, van het uh, prison-industrial complex en vroegere slavernij. En eigenlijk is, zegt hij gewoon eens een voortzetting. Zeg maar, nu met de, met de uh, war on drugs. ...zijn er gewoon een heleboel zwarte in de gevangenis gegooid... ...en die doen daar eigenlijk allemaal dwangarbeid... ...voor een dollar per dag of zo, voor corporaties. Ja. En ja, het is eigenlijk gewoon weer slavernij... ...via de backdoor uh, is er ingevoerd. En dat is denk ik hier, hier ook mee mogelijk. Je, ja, het is gewoon uh, heel veel schuld op mensen laden... ...en uh, strafbaar en dan uh, betalen om je vrij te krijgen. Zeg maar. je, je bent de gevangene buiten of binnen de gevangenis... ...dat uh, maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit... ...maar je werkt alleen maar om hun portemonnee te spekken. Ja. Nou, dan gaan we nog heel even naar, uh, terug naar Nederland. Er is een café op uh, de bon geslingerd vanwege tabaksreclame. Dat was een beetje niet uh, bewust tabaksreclame. Het was gewoon een, uh, een doos met veld die ze buiten hadden gezegd. En er zaten toevallig uh, verpakkingen van uh, tabaksreclame in. Tenminste. Uh. Ja, de, de, de boete is uiteindelijk niet doorgegaan. Hè? Nee. Want, uh, maar het was gewoon weggooien van oud papier. En er zaten uh, de lege dozen van sigaretten en er stonden merknamen op... En de politie die, uh, kwam met twee mannen rukte ze uit om uh, deze vrouw uh, lastig te vallen. Zeg maar. Want dat kunnen ze dan wel doen nog. Uh, een boevenvanger, dat moet je niet berekenen. Dat je gestolen fiets terugkomt, dat zit er ook niet in. Maar ze kunnen wel dit soort mensen lastig vallen. En uh, ja, natuurlijk zegt deze man, wettelijk gezien mag het niet. De regels zijn dan ook zeer streng. Ja, natuurlijk, regels zijn regels. Uh, en ze gaven nog als, uh, als advies... Uh, ze, doen, ze deden het al zeven jaar trouwens het spul buiten zetten en nu opeens kwamen die lui uh, langs ze gaven ons de raad om in een viltstift alle merknamen te bedekken als we ze buiten zetten oh <laughs> de, jezus maar de boete die kan wel 55.000 euro zijn dus ja, uh, ze gaan er nou wel op letten dus er zitten uh, mensen die een krantenwinkeltje hebben waar ze de bak verkopen die moeten nou voordat ze het oud papier buiten zetten moeten ze met de viltstift de merknamen gaan afvakken want anders, anders moeten ze vijf 55.000 euro boete betalen. Ja, en dan, dan vraag je af waarom loopt het begrotingstoekort niet meer op. Ja, nou ja. Dit soort boetes bijvoorbeeld. Ja, zal er al iemand wel voor beboet zijn dan? Nou, ja, dat is nog niet zo. En ze zeggen ook van ja, het kan wel zo zijn uh, dat, dat de rechter alsnog bepaalt dat ze die boete niet krijgt. Uh, dat wil niet zeggen dat je hem automatisch krijgt, want uh, daar gaat nog het parket over. Die beslissen dan nog altijd wat ze daarmee doen. Dus het kan best zijn dat het. Uh, Onder voorwaarden. een voorwaardelijke strafwoord of zo dan niet meer doen. Er uh -huh. is de hoofd van de inspectiedienst FOD Volksgezondheid. Paul van den Meersen, die is de volksgezondheid aan het dienen door deze. Uh, Bedragen te stelen van mensen. Tien jaar geleden reden nog Formule 1 autootjes rond met uh, tabaksreclame. En uh, toen was de wereld natuurlijk ook fantastisch. Nee, dit is gewoon... Uh, ja, dit, dit is toch gewoon waanzin. Minder ziek uh, dan uh, van dat babytje. Maar... Uh, Behoorlijk in is, de buurt. Ja, dit is wel, uh, zeg maar... Uh, van, goede tweede plaats. Ja, doordraaien. Ja, dit, dit, dit is zeg maar van de... Uh, ...politiebureau een sociale werkplaats maken. Uh, ja, hey, Bonnetjes schrijven, daar komt het op neer. Ja, ja, toch is dit in het buitenland vaak ook zo. In, in Frankrijk hebben ze op een gegeven moment was er een café. En als je, daar waren, die zijn ook beboet. Want er waren klanten die dan hun lege kopje meenamen en op de toonbank zetten. En dat was ongedeclareerde arbeid waar dan geen uh, uh, loonbelasting en sociale premies over waren afgedragen. Ja, dus als je, als je ergens onderne iets onderneemt, zo, dan loop je altijd tegen, tegen dit soort, ja, het is eigenlijk een soort, ja, of, of je met handgenaat aan het jong leren bent, dat is ondernemer geworden, maar ja. je hebt geen flauw idee meer wat je, wat je boven het hoofd hangt en je weet gewoon dat er een keer eentje afgaat en dat je dan alles kwijt bent, dus dat je alles weer voor niks gedaan hebt. Ja. Okay, in Thailand ja. ook. In Thailand maakt de politie zich daar heel erg druk over. Dat er, en er zijn natuurlijk een heleboel buitenlanders die zitten daar. Die hangen daar een beetje rond, lekker. En, uh, en dat, uh, ja, dat, ze zijn dan eventjes welkom, maar niet te lang. En dan zijn ze als de dood dat, dat mensen werken. En al die, die lui die daar zitten, die zijn dus ook heel erg bang dat ze, dat ze gepakt worden op werken, zeg maar. Dus als ze. Als ze daar een, een partner hebben die een cafeetje runt... dan mogen ze ook vooral geen bord naar de keuken dragen. Want dan als een politieagent dat ziet of iemand anders en die geeft ze aan... Dan, ja, hij, hij is hier aan het werken zonder werkvergunning. Nou, dan, uh, dan zwaait er wat. Ja, en, en de constructie is natuurlijk ook in die zin uh, oneerlijk. Hè, dat als je ermee geconfronteerd wordt met zo'n uh, bekeuring... dan kun je wel uh, de rechtszaak uh, rechts gaan, uh, maken. En, uh, en uh, daar kun je gewoon voor verkiezen... Uh, maar ja, goed, hè, de rechter wordt ervoor betaald, en de advocaten worden ervoor betaald. Ja, jij ik doet het voordat je er bent. Ja, ja en jij doet die shit inderdaad al in je vrije tijd uh, naast het uh, ondernemen. En ja, dan moet je nog maar zien wat het wordt. En je bent feitelijk gewoon strafbaar, natuurlijk. Want je kan wel rechtszaak gaan voeren. Maar inderdaad, als jij, volgens deze verhuur, ben je inderdaad, als jij je sigarettenverpakkingen buiten, bij het oud papier zet. en dat dus is een merknaam zichtbaar. dan ben je gewoon reclame aan het maken voor het tabak. en dat mag niet, en dan ben je strafbaar. Dus ja, waarschijnlijk ben je al die advocaatkosten kwijt. en verlies je dan alsnog. Jawel, maar waarom, hè, waarom kan wel iets bestaan als common law. Maar niet iets als common sense. <laughs> ja precies. Uh... Als jij uh, dingen aan de weg zet. Dat je geen reclame. Dat je intentie niet is om reclame te maken. Want dan in de rechtszaak, hè, dan heb je het er ook over van, was, nou, was het nou wel of niet je bedoeling om klanten te trekken. Nee, ik was gewoon bezig met, uh, hè, met die pakjes aan uh, de weg te zetten. Ja, het is gewoon gebrek uh, van vertrouwen naar de burger. En, ja, maar gezond verstand, dat doen ze überhaupt niet aan. Daar kun je ook helemaal geen beroep op doen. Nu kijken ze je aan alsof, waar heb je het over gezond ja. verstand? Uh, regels zijn regels, beveel is beveel, Je voer er gewoon de wet uit. Ja, wat ja. er in de wet staat, dat maakt me geen beetje uit, maar ik voer het gewoon uit. En uh, als je een andere wet wil, moet je maar stemmen. Ja, ja, vroeger uh, kreeg je, nou, als je, misschien als je adel was of zo, dan kon je nog zeggen van, ja, weet je wat nou, ik ben gewoon jonk hier. En dan, uh, oh, maar... Ja, nu, nu kun je dus nergens op beroepen, zeg maar. Hè? Van ik ben gewoon een goede burger, een goede wil. En, uh, nee hoor, nee. Maar wie is dan nou wie voor het gek aan het houden? Ik denk uiteindelijk degene die het bonnetje zit te schrijven. Want die moet zichzelf voorliegen dat het echt dat een die goed fucking bezig nut is. <laughs> ja, ja, niet alleen goed bezig, ook een fucking nut. Dit nou de bijdrage is. ...die de mensheid nodig heeft. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, en ik denk wat er ook gebeurde... ...is dat als je... Ja, ...zolang ondernemers nog een beetje een uitweg hadden... ...dus ze konden wat geld stallen in Zwitserland of zo... ...en dan lieten ze wel een bedrijf failliet gaan... ...als, het, uh, als, als er zo'n handgranaat afging... ...en dan begonnen ze weer overnieuw. Dat is nou eigenlijk ook allemaal afgesloten, die wegen. Dus wat je... Wat je toch gaat krijgen, denk ik, dat, dat meer ondernemers het bijltje erbij neergooien. En dat is natuurlijk heel funest voor de samenleving. Dan gaan je banen weg en je productie gaat weg. En, uh... Nou, we denk je dat ze dan in het buitenland een bedrijf gaan opzetten, hoor. Nou ja, hetzelfde, hetzelfde verhaal. Ik bedoel, ze gaan niet naar Frankrijk toe, denk ik. Nee, nee, maar als je in Spanje langs de kust gaat, uh, dan spreken ze allemaal Nederlands, hoor. Uh, als je zeg maar buiten seizoen daar gaat, hè. Hij gaat op het terrasje zitten. Nederlandse eigenaar. Zelfs zo dat de Spaanse locals al Nederlands praten. <laughs> ja, hmm. Het is gewoon... Uh, al die Nederlandse ondernemers zitten daar met een of een. Uh, ja, uh, ik weet niet uh, hoe het in Spanje is... ...maar dat kan volgens mij ook behoorlijk bureaucratisch zijn. Maar, uh. Ja, maar de, re de regels zijn wat logischer. Bedoel, je, je, ja. je kan daar gewoon je tokotje beginnen... ...als je gewoon een ambtenaar een beetje paait. Uh, nou, Laat ze je met rust. En, uh, ja, maar volgens mij ja, was het ja, ook in Spanje... Ja. Dat, iemand, ...dat mensen opeens hun uh, vastgoed onteigend werd. Oh, dat het aan de kust stond of zo, waar ze. Ja, er zijn ook dingen die daar uit de lucht kunnen vallen. Ja, dat ben je over uit zo. Hè? Ja, en ik, ik ben wel eens overbaasd. Vroeger had je van die films van Casablanca. En er zaten een heleboel buitenlanders in Casablanca. en denk, Toen dacht ik altijd van wat zijn die, wat doen die daar eigenlijk? Wat... En in Panama was er ook zo'n uh, zo gebied <laughs> zo uh, waar allemaal buitenlanders uh, bij elkaar zaten. Ja, en daar waren we met z'n allen gezellig belasting aan het ontwijken. Ja, die waren gewoon met z'n allen... niet alleen de belasting ontwijken... maar gewoon de hele shitzooi aan het ontwijken. Ik denk dat dat... Op een gegeven moment ontdekken ze gewoon... dat er een plaatsje is in het buitenland. Volgens mij zijn Singapore en Hongkong... ze ook bij elkaar gekomen. Je had ooit dat Britse empire. Het werd van binnenuit helemaal rot, zeg maar. Dus als je bij Londen in de buurt zat... dan kon je geen limonade stand meer beginnen... of je kreeg de, de regelgevers om je oren. Maar het bleek dat in die hele verre koloniën... zoals Hongkong en Singapore... dat, daar, dat het allemaal niet zo in de gaten. Hè? En daar kon je dan wel redelijk vrij... Uh, een zaakje beginnen. En ik denk dat veel van die. Van die... Nee, je ziet het nu ook dat al die belastingparadijzen, Bahama's en Cayman Eilanden, dat zijn allemaal Britse koloniën die, die te ver weg liggen, liggen zeg maar voor het hele empire-toestand om, om goed te kunnen controleren. En daar is dan nog de meeste vrijheid. Ja. Ja, Jurjen, wat heb jij daarover te zeggen? Eigenlijk heel weinig aan toegevoegen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> hoe is het in Bangladesh? Uh... Uh, Bangladesh uh, gaat goed, ja, daar groeit de economie nog wel. Oké, okay, hoeveel procent? Uh, middels zes. Okay. Maar houd er rekening mee, in Bangladesh betalen van uh, al die bewoners betaalt uh, anderhalf miljoen mensen betalen daar belasting. De rest niet, en dat gaat dan om hoeveel miljoen? Uh... Ja, de, de, de, de bevolking is, uh, ik dacht zo'n 200 miljoen, 170 Oeh. miljoen of zo. Dus je hebt daar een behoorlijke bevolking en op die bevolking betaalt anderhalf miljoen mensen belast. Oké, okay, en het land kan gewoon nog steeds rondkomen. Uh, ja, je hebt daar een hele kleine overheid. Ja, ik las wel laatst dat daar een of ander festival gehad in Bangladesh waar waarbij een hele rivier van bloed door de straten liep vanwege allerlei slachtingen van dieren. Zag er niet zo fris uit, moet ik zeggen. Uh, ja, dat is, uh, nou ja, in, in alle landen waar uh, relatief veel uh, mensen uh, met het islamitisch geloof wonen, daar wordt zo'n offerfeest uh, wordt, uh, wordt, uh, gevierd. En dat betekent dat allemaal uh, koeien de, en, en stieren de strot wordt doorgesneden, daar komt het op neer. Dus uh, geslacht op een... Uh hallo-manier. En die rommel die wordt niet altijd goed opgeruimd. Mm. Dus als het daarna flink gaat regenen in Bangladesh, oh. dan kan het oh. nog aardig regenen, dat ja, dan, het worden, er niet uit. dan worden de straten rood. <laughs> nee, dat is het hele verhaal. Dus okay. met andere woorden, ja. eerst uh, koeien slachten, dan koeien vreten, bloed uh, blijft op de straat liggen, want de straten die worden niet eventjes met, uh, nou ja, wat, wat, wat je hier hebt, hè. Als, hier, uh, als de koopavond voorbij is, dan uh, komen er allemaal van die gemeentewagentjes aanrijden. Ik vind het in Amsterdam zelfs extreem. Dan zie je echt, uh, nou dan is het uh, een, einde van de winkeldag. En dan zie je in één keer allemaal van die autootjes. Oh, bij, bij de borrel van LP Utrecht weten we er alles van. <lacht> Daar komen ze wel vijf keer voorbij. Ja, ja. <lacht> nou, dat, dat heb je in Bangladesh dus niet. Daar komt nee. niet iemand de straat. Dus als ze dan, uh, volgens mij gebeurt dat, uh, gebeurt dat uh, op straat. Hè, bij, de, bij, de, bij de mensen voor het huis. En dan uh, hebben ze een koe gekocht of een stier. En uh, die gaan ze dan met de hele familie opeten en die moet dan op straat worden geslacht. Mm -hmm. Nou ja, en daar komt nogal wat bloed bij vrij en ja, dat laten ze dan liggen of dat wordt niet opgeruimd. Er komt geen autootje voorbij om dat schoon te vegen. Dus jij zegt, er moet meer gemeente zijn en meer overheid in Bangladesh. Nee, dat is... Ah, nee, nee, nee. <laughs> Jeroen je heeft geen enkel oordeel daarover gegeven hoor. Het is, uh... Nee, nee. Gewoon oh, dus zoals het is. Het is gewoon zo dat die straten die zijn niet geprivatiseerd. Die straten die zijn van niemand. Dus niemand voelt zich daar verantwoordelijk voor. Dus zo kun je het ook vertalen hè. Als de straat van iemand is, dan wil die iemand, ja. uh, diegene, ja. wil ook de straat schoon hebben. Als de straat van niemand is... Is, dan voelt ook niemand zich er verantwoordelijk voor. En dat zie je ook met die overstromingen. De overstromingen, dat is altijd ook de schuld van de, ja, van de overheid. Ja, het is de, de commons heet dat geloof ik in, de, in het Engels. De tragedy of the commons. Ja, ik wil er trouwens nog even één dingetje hebben. Ja, Kennen ja. jullie uh, Philip Valentine? Nee, is die familie van Robert? Of, uh... Nee, het is een uh, blanke boer uit Zimbabwe. Oké. Okay. En die uh, wil dus zijn uh, boerderijtje niet uh, afstaan. Oei. Uh, gebeuren daar. En die moet of 600 dollar boete betalen mm -hmm. aan uh, Mugabe, want die heeft nog dringend geld nodig. <laughs> of hij moet 12 uh, maanden de gevangenis in. Oké. Okay. Ze hadden net een nieuwe munt uitgebracht, joh. Ik bedoel, daar krijg Mugabe over. Dus is is een munt geen uh, succes? Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat is een soort van uh, nou ja, uh, etnische zuivering of uh, fysieke verwijdering, hoe je het noemen wilt. En uh, ja, deze blanke boer uh, die voelt daar nu uh, de gevolgen van. Ben je had contacten met, hoe uh, Zimbabwe Today of zoiets, krant? ja. Uh, ja, ik weet niet, die wilde jij ook een keer in de uitzending halen? Uh, ze hebben al toegezegd dat ze een keertje in de uitzending te willen komen. Ja, maar uh, misschien kun je best even... Uh, ze zitten uh, nog niet op Skype, maar ze zijn ook wat voorzichtig geworden, want uh, nou ja, uh, ze pakken daar het een en ander wel aan. Oké, okay. het contact met hun is een beetje moeilijk eigenlijk? Uh, nou ja, het uh, contact loopt via Facebook en nog niet via Skype. Oké. Okay. Uh, Facebook wordt niet in de gaten gehouden, dan of ofzo? Uh... Ja, ze reageren wel, maar ik heb ze uitgenodigd om op Skype te komen. Want ja, Facebook kun je wat moeilijker opnemen. Je kunt via Facebook ook bellen trouwens, hè? maar ik yeah. weet niet of je dat kunt uh, opnemen. Oh, vast wel. Nou nee, goed, ja, nee, dan gaan we dat contact wel een keertje leggen. Want we zijn uiteraard wel benieuwd hoe het daar, uh, eraan toe gaat. Mm -hmm. Ja, ik weet niet, we zijn wel inmiddels uh, bij, een beetje bij het einde van de uitzending uh, terechtgekomen. Nee, dan uh, dank ik iedereen hartelijk voor het uh, luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer, als het goed is, hebben we dan uh, Andrea... Wat is haar achternaam ook alweer? Svijerbeek. Ah Ja, beek. Uh, <laughs> ja. ja, Zij heeft een uh, blog en dat is vrijheidszondermaar.com of zoiets. Vrijheidszondermaar. Ja, of .com? Uh, dat weet ik niet. Nou, probeer ze allebei uit. <laughs> Eén van hen zal het moeten doen. En goed, zij kan wel het een en ander vertellen, of waar zij mee bezig is. Ja, goed. Nou ja, dankjewel allemaal. Ik zie je dan de volgende week weer. Aloha.